Goedemorgen. we veranderen niet meer zo snel van job. Bijna drie op de vier werknemers wil voor de rest van zijn loopbaan bij dezelfde werkgever blijven. We zijn dus niet meer geneigd om van werkgever te veranderen dan acht jaar geleden bijvoorbeeld. En dat nu er nog nooit zoveel vacatures zijn geweest. Dat zegt Randstad, die een nieuwe bevraging deed. Dat is de, de paradox. Ondanks het feit dat er meer mogelijkheden zijn, Ondanks het feit dat mensen dat ook zien... ...ja, ik, ik heb zeker meer kans om een andere job te vinden... ...zijn ze eigenlijk niet echt van plan om dat te doen. De grootste groep werknemers wil blijven waar ze zijn... Dus dat is wel een merkwaardig gegeven. Ook amper één op de vijf werknemers heeft ooit gebruik gemaakt van zo'n loopaan, advies of begeleiding. En dat komt vooral omdat werknemers er geen interesse voor hebben, zegt Randstad. Veel scholen in de wereld zijn nog niet volledig open door corona. Wereldwijd kunnen meer dan 400 miljoen kinderen nog altijd niet voltijds naar school door de coronaregels. Dat zegt kinderrechtenorganisatie UNICEF. In 23 landen zijn er nog steeds scholen gedeeltelijk of volledig gesloten. En die hebben ook zware gevolgen voor de ontwikkeling van die kinderen. In armere landen, waar de scholen opnieuw opengaan, gaan, blijken meisjes zelfs minder vaak terug te keren. Bij de start van corona in maart 2020 waren de scholen in 150 landen gesloten en bij ons zijn ze dus intussen weer al een tijdje open. De Rode Duivels hebben een vriendschappelijke match tegen Burkina Faso gewonnen met 3-0. Het eerste doelpunt viel na een kwartier al van Hans van Aken. En dat met zijn hoofd. Kopkracht is met zijn hoofd. Zeker als ik in de 16 kan infiltreren, zoals vandaag ook. Ik denk dat de flanken goed hun werk gedaan hebben, dat we daar gemakkelijk twee tegen één konden vinden. En als dan die voorzet te komen en ik kan infiltreren in die 16 meter, dan, ja, en die bal komt dan, dan goed, dan is dat eenmaal mijn sterkte. Ja. De andere doelpunten kwamen van Leandro Trossara en Christian Menteke. Het is nog ook aan verschillende andere landen om nog hun kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar te spelen. Polen en Portugal die hebben zich nog net kunnen plaatsen. In Afrika hebben Cameroen, Tunesië, Senegal en Ghana zich geplaatst. En Marokko won ook van Congo. Vrijdag is er de loting voor de groepsfase van het WK. En hiermee begon het nieuws. Werknemers willen niet meer zo snel van job veranderen. Ook al zijn er nu een record aantal vacatures. Vandaag is het meestal droog met afwisselend zon en wolken bij zo'n 12 graden. Vanaf morgen wisselvallig en koud ook tot 8 graden, met zelfs opnieuw winterse buien. En s'nachts gaat het dan ook vriezen. Zonder saus is het leven droog. Powels, sausen, smaakt overal. De grote Peter van de Verre Ochtendshow. Het is 3 over 6 hier, goedemorgen. Ja, de zon, nee, die gaat niet komen. Dus wat zei die nu net? Winterse neerslag morgen? Ja, nou. Iksot. Sneeuw. Sneeuw. goed. Het gaat hier toch die sneeuwen? Gaan we toch niet aan beginnen? Ik ben heel benieuwd. We gaan het merken? Ja, sometimes... ja het, Dat is al geweest, hè? weet je nog die paasvakantie, Dat hij echt super hard gesneeuwd? Ja. Uh. Zoals vorig jaar denk ik zelfs. Sometimes it snows in April, hè? Uh, true, en soms zijn het snows end of March also. Ik oh, yes? call it the April's Grills, hè? Eh? April's Grills en March, March Boon. <laughs> <laughs> ja. Onze engels gaat er niet op vooruit. Zeg, maar goedemorgen, lieve luisteraar. Wat een goede, goede, goede woensdag is het vandaag. Ja, is het, het zo? Ik is, vind het een goede woensdag. Het is een goede woensdag. En ik kan u nu wel zeggen, de woensdag wordt sowieso nog. Oh ja, ja? Het wordt het ja. een heel fijne woensdag nog. Ah ja, oké. Okay. Ze hebben hier van alles beloofd al. Maar, uh, maar, dat maar jullie leggen die lat ook altijd. Ja, gisteren lag die wel heel hoog en jullie zijn erover gegaan. Ah, oké, okay. dat is. Okay. goed. Als je nog wat eerste keer luistert naar deze ochtendshow. Ja, dan heb je heel veel gemist. maar Dus er komt nog iemand waarvan ik nog niet weet wie het is. Ja. Het is voor een hoger latje vandaag ook. Ja, dat vind ik wel. Uh, we gaan de lat rustig, want. <lacht> Alia, ja. gewoon ik, ik even. Heb, ik heb het al verteld, ik heb ooit de koning ontmoet tijdens een marathonradio. Ja, dat is nu wel echt het hoogste latje dat je <lacht> kan hebben. We de koning is wel vlotter dan de koning. Uh, ja, dat is, dat is sowieso het geval. Uh, de koning dat was behoorlijk vlot, hoor. Die ja? Mens. Okay. ja, dat was een lieve kerel. Maar goed, uh, koningen en koninginnen van deze ochtend, dat zijn jullie natuurlijk aan het luisteren en je gaat punten geven op je woensdag. Hoe voelt die keel? Kapot, dat we terug ja. mogen ja. Ik hoop dat iedereen hoort. Hallo, Berk op de radio. Zeker wel. Van 1 tot 10. Hoe voel je binnen in onze app. En. Hoeveel punten op 10 geef jij jouw ochtend? Deel ze nu in de app van M&M. Ja. De grote Peter van de Vijde Ochtendshow. Kerry Perry trouwens, die, die haar ergens dat broek had gescheurd. Ze hebben die getaped Ik heb met, met gele tape. Dat was te grappig, man. Die is dat was so heel grappig. Hij is echt een cool wijn. Dat is echt een zotte doos. <laughs> een zotte doos. Ja. <laughs> Het is uh, tien over zes, goedemorgen. Ja, weet je dat we dit in het begin niet meteen een goed liedje vonden? Ik, ik wel. Ik was ook ik niet helemaal mee. Spreek begin. uit mezelf. Nee. Wat... nee, wij waren... Ik was over... Uh, mezelf ah, ja, Want ja, met jouw mening is niet per se mijn mening. Goedemorgen. de grote Peter van de Veire ochtendshow. En dat is soms een probleem, vind ik, ja. Een probleem? <laughs> Ja, het is een prachtige woensdag, hoor. 30 maart, de dag dat je hoort op MNM, dat er tegenwoordig heel veel meer mensen gewoon bij hunzelfde uh, bedrijf blijven. En niet zomaar wisselen. Ja, dat is voor de crisis, hè. Mensen zijn dan iets meer geneigd om gewoon bij hetzelfde te blijven. Mm -hmm. Het weer ja, een beetje frisser. Morgen zelfs uh, winterse buien, sneeuw en dat soort dingen. We zullen nog wel zien. Nog drie keer heerlijk ochtendshowen. En elke dag hebben we een gast in de show waarvan ik op voorhand niet weet wie het is. Een vriend of een vriendin van de show. Oeh. Ik vind het zo leuk. Ik vind het echt super hmm. tof om te doen. Ook ja. Gewoon. Ja, gisteren was het Eva Daleman. Hmm. Ooit nog een dj van deze radiozender. Had ik totaal niet zien aankomen. Nee. Dat is enorm Vandaag vast. ook niet, hoor. Maar het leuke is vooral... Ah, Wanneer bent... stop. Jij bent echt de lat daar aan het leggen. Het leuke is stop. vooral, jij mee. bent altijd degene die dingen weet die wij niet mogen weten. Ja. We zijn de rollen is omgedraaid. Jullie weten altijd alles. Wat is dat allemaal? Dat is niet waar. dat is niet waar. Dikke zeven, kleine acht. Ja. Dit zijn de goede morgenpunten. Jurgen, die geeft een drie. Zo ziek als een hond, zegt hij hopelijk beter tegen zaterdag. Want wil dat feestje in het Sportpaleis niet missen? Dat ik oh. niet. Uh, Sophie de Moor, die geeft een zalige acht op tien vandaag. Marie Vermeulen zegt goedemorgen. Vandaag een dikke acht en half. Uh, Christian geeft een tien. Dagje VIP uh, op dwars door Vlaanderen. Dat is Mooi. tof. Uh, Bart Verheijden een tien. Dylan een acht ook nog een 5 binnen. Oei, 3, een 0. Het, het loopt echt uiteen vandaag, het loopt uiteen vandaag. Jullie zijn eerlijk lieve luisteraar, dat hebben we graag. Toch overwegend goed, dus we zitten op een mooie 7,2. Een 7,2. Daar zit Dylan Roeland nog net boven, die heeft 8 op 10. Uitleden, Dylan. Goeiemorgen, Dylan. goedemorgen hey Het zijn bijna weekend, heb je al meteen vast. Uh, jij gaat een drugshow doen dit weekend, leg eens uit. Ja. Uh, ja. Hoe moet ik dat uitleggen? Het je helpen. Oké. Maar ja, wat, wat doet de truc oh. show? Is dat met opdrachten? Ga je je truc showen of zit er meer achter? Nee, dat ja, is gewoon ja, een truc showen. Hè. Ja. Dat is een uh, maar, Moet je dan je truc ook mooi aankleden ofzo? Is dat, is dat, is dat gewoon? Wat, Meestal is dat... fijn. Ja, die gedaan. Is, ah, ja, okay. is al mooi zo, maar het zal dus een uh, Lekker Truck op the weg. zijn, sowieso. Zeg maar, uh, Dylan, ik wens je een heel fijne ochtend. Video. Ja, jullie ook. Ja, precies wel. Uh, misschien toch eens een nieuwe telefoon kopen of zo. Heel, heel slechte Goeie. lijn, maar dat is allemaal niet erg. Allemaal niet erg. Geniet van de dag, man. ja man. 13 over 6. Dit is Bastard in 3000. Goedemorgen.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 to the future in the flux thing and i saw everything boy vans and another one and another one Ik heb 20 jaar jong. Man. Dat liedje, ja, echt? Ja. ja. Dat is van 2002. Bastard. Het moment dat het echt het jaar 3000 is, gaat dat super epic zijn, toch? Ah, je hoopt toch inderdaad dat het jaar 3000 dat ze dat liedje nog kennen? Awel, ja, ja. Kom dus ik normaal 88. Nee, dat is niet waar. Ja, nee, nee, nee. Maar nee, mannen. Dat is nog iets meer dan 88 jaar. Ja. Dus letterlijk um, 988 jaar. Nou. Dat ja. Ik denk niet dat ze het liedje nog gaan kennen. Maar misschien veel belangrijker, stel je voor dat je, want dat zeggen ze dan af en toe, we gaan binnenkort, waarschijnlijk in het jaar 3000, vol met chips zitten. Chips. Chips. chips. chips. chips dat al verkeerd, chips. Dat is nu al. Daar zitten we nu al vol mee. Chips ook wel, met chips dus. Waarom, hoe en wat en wat van onwaarschijnlijke fijne dingen ga je daar kunnen mee doen, dat hoor je allemaal over een minuut 16. Proximus heet je welkom op 5G met de Samsung S21 Fan Edition voor 9 euro. 9 euro? Nou, dat had hij niet zien aankomen, hè? Het zat nogthans al in de naam: Fan Edition. Fantastische 5G-smartphone. Nou ja. Krijg de Samsung S21 Fan Edition voor maar 9 euro bij een mobiel abonnement en geniet van het supersnelle Proximus 5G-netwerk. Nu open voor iedereen tot eind juni. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think Possible. Nu bij DSM Keukens. een derde van je keuken gratis en nu al een extra baatiebouwkorting. DSM Keuken. Altijd open op zondag. Ik heb een vlinder gezien van 5 meter. En ik heb een stad gebouwd met legoblokjes. En ik zag een mier, zo groot als een olifant. En ik heb professor Gommelijn gezien. Kom deze paasvakantie naar Technopolis. Voor de buitenzone Insectopia met reuze insecten. En de expo Science and Stones met legoblokjes. Technopolis. In de paasvakantie alle dagen open.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 Ja. 88 jaar, dat klopt ook al niet. Het is 78 jaar. Het is 978 jaar, dan zijn we het jaar 3000. Oh ja. Hey, Sam, wow. Het zal er niet op aankomen tegen dansen. Nee. Je had niemand zeggen, die wonnen van M&M, die zei toen. Wat dat is zo raar, je mag daar niet beginnen over nadenken. Hè. Over 978 jaar. Hoe gaat het er dan over uit? Maar ja, Moet je daarover nadenken, is de vraag. Soms word je gedwongen om erover na te denken. Uh, ik weet niet, ik leef niet meer. Dan? Nee, ja, maar ja, dan maakt dat ook zo eng zo van boven. Ja wel, dus ja. Ik weet niet. Nee, het is allemaal een beetje gek. Ja. Goed, we gaan even naar de voorpagina's van de kranten. Er is heel veel te doen over Miguel van Damme, die doelman van Brugge. Wat een vreselijk verhaal. Amai, Pff, ik was daar echt niet goed van toen ik dat zag. Ja, het was zo, net voor het einde van de, van de show gisterochtend kwam dat binnen, zo, dat je dacht van... oh nee, hoe oh mm -hmm. Hebben die ooit nog eens gebeld? En ja, te jong, dat is het altijd. Mm -hmm. Maar wel een voorbeeld zo. Tuurlijk, ja. Heel prachtig en dan een heel goede papa. Maar je wil dat niet lezen op de voorpagina's van de kranten natuurlijk. Werk. Er staan nog andere dingen op, vertel eens. Uh, ja, je kunt het contactloos betalen, wel al, met je gsm of met je bankkaart dat uh -huh. je gewoon even moet tikken tegen het bankautomaatje. En dan kan je zo betalen. Dat is heel gemakkelijk. Je hebt altijd eigenlijk makkelijk geld op zak. Maar er bestaat nu ook zoiets als de Wallet More. Ik denk dat u het zo uitspreekt. Uh, en dat is eigenlijk simpel: een chip die je in je hand laat implanteren. En dan heb je je geld ook gewoon altijd bij. Kan je dat gewoon tegen het betaaldingetje houden. En dan betaal je daar ook gewoon zo mee. Uh, nu, voordat je al begint te flippen van ik wil geen chip in mijn hand. Uh, het zal nog lang duren voordat dat iets is dat ingeburgerd is. Want wereldwijd zijn er eigenlijk nog maar zo'n 500 mensen die dat effectieve belaten doen. En daar ook al mee betalen. De okay. ja, journalist van het laatste Nieuws heeft dat nu wel ook al uh, laten plaatsen. Dat is een van die 500 mensen. Uh, het kost ongeveer 199. Zo'n chip en voor 150 euro kan je het ook laten plaatsen. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo duur om het. Uh... Alleen vind ik toch. Ja, ik vond het dat dat weinig. Ik vond het weinig. Je vindt dat niet weinig? Uh, ik vind dat niet weinig, maar voor maar... zo'n nieuwe technologie. Voor een chip in je hand. Ja, oké. Okay. Het is naar nee. meevallen. Ja, oké. Ja, okay. ja? Allee, ik weet niet. Ja. Uh, en dus, ja, die heeft dat hier laten plaatsen. Er is maar één bedrijf in België dat dat blijkbaar ook doet. Dus dan, ja, gewoon simpel. Ze verdoven je hand en dan blijkbaar uh, steken ze een naald van ongeveer vier centimeter dik. Ah! Nee, niet vier centimeter dik. Een brede naald. Steken... Een naald van vier centimeter dik. <lacht> nee, wel... <lacht> daar. ben je dood. Nee, nee. Allee. dat is ook, Dat is ook geen naald, dat is een mes. Uh, ze steken... Dat is een boor. Dat is een, dat is een, dat is een lamp. Nee, nee, ze het is zeker een brede naald 4 cm diep. Ja, ja. Dat was het wat ik moest, okay. uh, moest vertellen. Hij uh, heeft dat meteen ook al getest. Die heeft die chip al meteen ja. getest uh, om, om te checken of je ermee kan betalen. En effectief in de supermarkt, in een broodjesbar, in de apotheek, het werkte allemaal. En hij zegt wel nog van ja, het personeel vond het wel een beetje vreemd. Want je ja, had het enige wat je doet is zo je hand er tegen houden. Ja. En blijkbaar voel je het ook niet. Uh, allee, als je het erin steekt, je ziet het ook helemaal niet zitten. Uh, en de chip gaat acht jaar mee. Ah, Oké, okay. en ja. dan, dan moet die eruit? Moet die eruit en moet je een nieuwe. Ja, dan, dan verzweert dat waarschijnlijk ook dat soort dingen. Hoe groot is dat? Ik denk je, hoe groot is dat? Um, er staat. Ach, met uh, een naald is dat niet groot? Een halve millimeter dik. Ai, okay. 28 millimeter lang en 7 millimeter breed. Nou man, ja, zo'n 28 millimeter lang. Dat is 3 centimeter. Wacht, dat staat hier toch in de <lacht> Het, het, het, Zo'n beetje het formaat van een paperclip. Ah ja, dat soort dingen. Ah, ja, oké. Okay. Oké, okay. je voelt het niet. Maar kijk, ja, toekomst, het zal, het zal allemaal niet lang meer duren. Ja, en dan nog groot nieuws, dat gisteren ook al een hele dag een beetje mee ging. PostNL, de politie is daar weer binnengevallen. Maar wat een verhaal. Ja, het is heel heftig allemaal. Ze zijn daar weer binnengevallen en er zijn ook mensen opgepakt, negen mensen, waaronder, hou je vast, de CEO van PostNL in België hmm. en zijn rechterhand, zijn nummer twee, Ruud van Rielaar en John DB. Net zo, en zijn rechterhand, Die dacht van met chip of zonder chip. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Nee, nee, rechterhand. Dus de, de ja. persoon die net onder hem staat. Mm. zijn aangehouden. ook niet alleen maar opgepakt, maar ook aangehouden. op verdenking van het vormen van een criminele organisatie en mensenhandel. Oh, jongens. Ja, en het zou allemaal te maken hebben met de, de werkomstandigheden die er bij PostNL zijn. ze zijn blijkbaar verschrikkelijke omstandigheden. waarbij bezorgers niet eens plaspauzes mogen nemen. En echt uren per dag, overuren, worden niet uitbetaald. Dat soort toestanden mm. gebeuren er allemaal. En dat wordt nu dus allemaal onderzocht wat daar aan de hand is. Uh, in tussentijd heeft PostNL wel uh, twee nooddepots ook geopend want er zijn depots verzegeld dus daar zitten pakjes vast maar ze hebben wel nooddepots geopend om er dan voor te zorgen dat, uh, dat pakjes toch gewoon geleverd kunnen blijven ja. worden Ja, maar het is, het is zoiets van waar je kan afvragen van, is dat dan een beetje onschuld ook, omdat we het altijd heel snel en liefst nog gisteren willen Ja, vast wel, ik denk het echt wel dat we daarmee ja. verantwoordelijk voor zijn. Iets om over na te denken. En denk. liefst gratis ook want we betalen liefst niet veel voor bezorging nee. dat soort nee. dingen ook. Ja. Kijk het is intussen 24 over 6, jouw mening daarover. Deel ze gerust even. Ja, trouwens, intussen vragen ze ook van... ja, Dat 4 vier centimeter, die chip. Dat is dan recht door je hand. Het zal waarschijnlijk gestoken worden, vermoed ik. Waarschijnlijk. Ja, ja maar ik denk, ja, de brede naald moet je vier centimeter ja, diep steken. Maar ja. ja, dat is wat er staat. En je kunt de plaatsing ook in theorie zelf doen. Staat er zelfs. Ah, super. Ja, gaan we dit doen. Gaan we niet doen. Ja. Ja. Kip, de grote Peter ja, van de De beste ja. Goedemorgen van Vlaanderen.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 I can't stay mad when you walk like that, no uh, Why you always wanna act like lovers But you never wanna be each other. Uh, uh, I said don't look back, but I go right back And all the side sudden I'm hypnotized You're the one that I can't deny Every time that I sing I'm gonna walk away yeah. You turn me on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 Goedemorgen, zie je. Hey, goeiemorgen, Peter. Het belangrijkste nieuws vanmorgen, vertel eens. Wel ja, bijna drie op de vier werknemers wil voor de rest van zijn loopbaan bij dezelfde werkgever blijven werken. En we zijn dus eigenlijk niet meer geneigd om van werkgever te veranderen dan bijvoorbeeld acht jaar geleden. En dat is toch eigenlijk toch wel opvallend, want zeker nu er nog nooit zoveel vacatures zijn geweest in ons land. Ja, de crisis waarschijnlijk. Absoluut. Dingen, hè? Ja. Inderdaad, mensen willen waarschijnlijk een beetje meer zekerheid op hun job. En dus en daarmee willen ze niet veranderen. Ja, man, Jobs, PostNL, wat is dat allemaal? Ja, inderdaad, want de regering wil eigenlijk toch wel snel iets doen aan al die fraude en zwartwerk in postbedrijven. Ze zullen binnenkort dus meer mensen vast moeten aannemen, want nu werken ze met heel veel zelfstandige pakjesbezorgers en ook andere regels zouden bij de postbedrijven strenger worden. Minister van Post, Petra de Sutter, die doet dat eigenlijk omdat bij PostNL is binnengevallen op verschillende plaatsen en dat ook al meerdere keren voor onder meer zwartwerk. En gisteren zijn er dan ook twee topmensen bij het bedrijf opgepakt omdat ze zelfs verdacht worden van mensenhandel en leiding geven aan een criminele organisatie. Bo, maar even kijken naar buiten. We zien voorlopig maar werkelijk niks. <coughs> Inderdaad. Maar uh, straks, en vandaag blijft het eigenlijk meestal droog, straks af het zon en de wolken bij 12 graden. Probleem op de weg. Ha, yo, woensdag, rustig. Eh. Ja, inderdaad, voorlopig wel, maar uh, kleine vertragingen intussen wel naar Antwerpen op de E17, vanaf Kruijweken. Op de E313, tien minuten aanschuiven vanaf Rans, zie ik. En dan op de Antwerpse ring richting Gent. Daar gaat het ook tien minuten langzamer tussen Deurne en Linkeroever. Voorbij Berghem is uh, ongevalletje gebeurd in... Oei, ongevalletje, dat is niet goed. Ongeval, ongeval. Ongeval in Berghem. ja. Ja. Hm. Allee. ja. Niet meer doen, hè. Nee. Ik kan mij verontschuldigingen aanbieden via Instagram. Dat is goed. Dat zo. Zei, ja. Ja. <laughs> dus het dat... is een plan, het is in ja. modern allemaal. Dank je, ook niet van de dag, man. Ja, dank je voor jullie ook. Hè. Ja, ja, ja, Barry die nog een appje stuurt, in verband met dat nieuws mm -hmm. over het feit dat iedereen liefst bij dezelfde werkgever blijft. En dan heb je nog een radio DJ die wel verandert van werk. Hé, hey, sorry Barry. <laughs> ja, kijk, soms moet het gebeuren. Ja, het is dat. Barry, Barry, Barry. Bon, um, ja. Ik vind het altijd spannend. Ja, leuk hè? Er is ja, straks een, een bekend iemand die nu nog onbekend is, een vriend of vriendin van de show. Over vijf minuten hoor je wie het is. En ik mag raden. Ik heb het nu al twee dagen niet kunnen raden. Ja. Kom aan hè? Oh, Herpak je. Ja, is het een herkenbare stem? Dat ga je merken straks. Maar ja, dat was gisteren ook een herkenbare stem. Je ik, je weet, ik weet echt wel niet meer wat voor u een herkenbare stem is. Nee, ja. Je linkerbeen... Oh nee, dat is gebroken! ...heeft invloed op je hoofd. Oh nee, wie gaat er nu voor mijn gezin zorgen? Je lichaam herstelt sneller als je hoofd gerust is. Daarom zorgt Hospitalia, de hospitalisatieverzekering bij Helan, ook voor je gezin wanneer jij in het ziekenhuis ligt. Helan. Helemaal welzijn. Info en in voorwaarden op helan.be Van haren, van haren... Voor je van harenschoenen kende, had je altijd die verscheurende keuzes. Of die pastelsneakers, of die poederkleurige. En als je dan koos voor de pastel, dan bleven die poederkleurige door je hoofd spoken. Lastig. Ah, Sabine. Hé, hey, op wandel met de poeder. Poeder? Ah, poedel, poedel, poedel met de poedel. Van Haaren schoenen. Zo voordelig dat je niet moet kiezen. Nu Esprit sneakers vanaf 34,99 euro. In onze winkels en op vanhaaren.be. Van Haaren, Van Haaren. Omdat we van schoenen houden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 Gratis installatie. Scarlett, waarom meer betalen? De, grote meter van de, veren de beste goedemorgen van Vlaanderen. Goedemorgen. Ben ik te luid of net te stil? Draag ik misschien te veel ik ben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 Diamant. Dus ga je gaan, ik ben niet bang, want ik heb een huid van diamant. Is het Camille? Het zou kunnen. De grote pieter van de Veren Ochtend Show. Ook een vriendin van de show is heel veel geweest in deze week. Dat is waar. Dat is waar. Ook, ja. Het is nu al een boeiende week, lieve mensen. De laatste woensdag van deze grote Peter van der Veerde ochtendshow op M&M. En elke dag is er een gast waarvan ik nog niet weet wie het precies is. Maar hij of zij is er wel. Ja, het is nu nog een onbekende bekende Vlaming, maar straks bekend. Gisteren was het dramatisch. Weer gisteren eigenlijk ook. Maar gisteren was er iemand dat ik dacht van, allee, hoe kan ik die nu niet herkennen? Ik neem je nog even mee. Het was Eva Daleman, spoiler. Maar het was gruwelijk dat ik dan, ja... Ik raak niet uit mijn woorden, ik raak dat toen ook niet uit mijn woorden. Goedemorgen, ik denk dat het Eva Taleman is. Nee, nee, nee, dat zou zo erg zijn. Nee. Ah, ik, ik kruip onder een enorme. St nee, maar die is elke dag op vakantie, dat kan niet. Dat kan niet. Hallo, wie bent u? Ik ben Eva. Nee. Ah. Oh, nee, nee. Oh, Eva, dat is niet waar. Zeg dat dat een mop is. Oh, ja. Oh, je oh. oh. oh, bent echt niet goed van. Oh, oh ik, was ja. ik, ik heb ook een beetje geweend toen. Het kwam binnen hoor, man. Oh la mooi. Oh, la. la, la, la. Maar goed, ja, dus euh, we gaan het opnieuw doen. Hè. Kom maar een beetje dichter. Zometeen hoor ik een stem van de OBV en stel ik vragen waar ik alleen een ja of een nee op kan krijgen. Eén minuut lang. En hopelijk kan ik de naam vandaag wel eens raden. Als dat niet lukt... <lacht> niet lukt na die minuut, dan mag jij mij helpen, lieve luisteraar. Supergeestig allemaal. Oh. De OBV. Ik ga de microfoon openzetten. En dan stel ik vragen. Waarschijnlijk weer vragen die ergens op slaan. Echt spannend. Oh, oh, oh. Hatelijk, kom! Goedemorgen, bent u een man? Nee. Oh, man, nee, nee. Vraag ja, verder, in... Ja, Kom je op televisie? Ja. Uh, zijn we samen al ooit op televisie geweest? Ja. Hebben we samen al een programma gepresenteerd? Nee. Uh, ken ik jou heel persoonlijk? Nee. Hm. Werk jij voor een ander radiostation? Nee. Heb jij ooit voor de radio gewerkt? Nee. nee presenteer je op 1 uh, of op, uh, VRT? Nee. Uh, VTM? Nee. Op een Playzender? Nee. Oh nee, de Ketnet? Nee. Eclipse TV? Nee, dat heeft toch... Ik Verkeerde trip, verkeerde trip. Oh man, ben je, muzika ja. muzika je muzikant, Ja. Oh, ja, Oh, oh, oh man, man, Heb je meegedaan aan het Eurovisie Ja. Oh, ben je Laura Tessoro? Nee. Och, godverdoen me. Oh, <laughs> um, oh hier, je bent meegedaan aan Turvy Allee Kom aan van de veren. Allee. Ah. Ben je Kate Ryan? Nee. Ik weet wel, die raadsvraag was een heel goede vraag. Ja, dat maar. was een heel goede vraag. Damn, maar ik, ik, ik, ik weet het dus niet en de minuut is voorbij. Oh, ja. Uh, Boef. It... Ja. Gooi het in de app. De flotter, Gooi het in de app. De ah. oh, ik ga het Songfestival. Oh, ik heb het zenders op Gerab, gerab, gerab. Het is zo onwaarschijnlijk. Het is intussen bijna kwart voor zeven. De grote Peter van de Ochtendshow. Elke ochtend komt er een gast. Een vriend of vriendin van de show. Iets, ja. Iemand uit de, mijn radioverleden, waarschijnlijk. Mm -hmm. <laughs> en al drie dagen op rij kan ik het niet raden. Ik zat er wel heel dichtbij, precies. Ja? Ja, was ja. Echt, ik zat goed in de buurt. Ik ben al te weten gekomen dat de. Ja. De OBV. Dat een zangeres is, mm -hmm. of toch een muzikante dat hij meegedaan heeft aan het Eurovisie Songfestival, dat hij op televisie gekomen is. Ja. ja is... En dat jij er samen mee op televisie bent geweest. Samen ook. dan ook nog eens, ja. Laurette Soro was een, een verkeerde ook. Mm -hmm. Ik heb een naam in mijn gedachten, ik kan hem niet uitspreken. Ik had pas zeggen de naam, want anders gekke jinx, dan maak ik me helemaal belachelijk. Yannick van Gucht uit Opwijk, je hebt, uh, er zijn heel veel appjes binnengekomen. Wie denk jij dat is? Ik denk dat dat Bella Perez is. Je denkt Belle Perez Heeft hij meegedaan aan het Eurovisie song De Paris-selecties heeft hij meegedaan. Ah, Eurosong heeft hij wel meegedaan. Ja, ja, ja. Cato ja. Um, Vermeijren uit Leopoldsburg, Goedemorgen. Goedemorgen. Cato, wie denk jij dat is? Ja, ik ben zelf van Leopoldsburg en ik denk dat ik haar molse accent heb herkend. En ik denk dat dat Hadice is. Ja, ik had die naam dus ook in mijn hoofd. Als ze dat geregeld hebben hier, amai. Dat is, dat is echt een heel straf. Oké, okay, we zullen zien. Elias Dutranois uit Ronsen. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen, allemaal. Goedemorgen. Ja, wie denk jij dat was? Morgen. Uh, ik denk dat het Gijken is van Hoeverphonic. Gijken van ik, dat is ook wel een heel goede gok, natuurlijk. Ah. Er zijn er nog een heleboel binnenkomen. Lori Dana kwam ook binnen. Mm -hmm. Ja, Kathleen van K3 is ook een gok. Ingeborg? Ingeborg. Ah, Ingeborg, ja, tuurlijk. Je hebt ook mee. Ja, die. die ja, just Ingeborg. Senek komt ook nog binnen. Dana Winner. Nee. Ja. Dana Winner. Ach oh man, al die mensen die meegedaan hebben. Dana heeft nooit meegedaan aan het denk ik. Ik denk preselectie ook nog wel, maar. Uh... Oké, okay, Peter, definitief gok. Uh... Ja. Of vraag ja. Ik had gewoon even vragen zo. Ja. Um, uh, Beste OBV, heb jij ooit meegedaan voor Turkije aan het Eurovisie-Songfestival? Ja. Nee! Oh, All right! Oh, oh, oh, oh. Ah, die seconde, de studio. Wow, man. De... <tied> dit, dit wordt alleen maar beter. Wat? Wat is dat allemaal? Hey, dit zijn echt wel. Jullie hebben hey. lat, echt. We zijn er natuurlijk. Jan is hooggelegd. Ja, ze is onderweg. Kijk, ze komt eraan ze is onderweg. Ik dacht dat ze even van Turkije zelf moet komen. Wat tof is dat, man? Maar hallo, goeiemorgen. Dag Hadi, ze oh, is zo lang geleden. Goeiemorgen. Oh, wat fijn, wat fijn om jou te zien. Ja, je mag aan de microfoon staan. Hey, goeiemorgen. Hey, daar Dus hij zeer. Hey. Het is Goedemorgen, je... Goeiemorgen, goeiemorgen. goeiemorgen. goeiemorgen. Wauw, ik, yes. ben, ik ben altijd onder de indruk als ik jou zie. Maar, ja, want de mensen, sommige mensen weten dat niet, maar je bent echt wel gewoon... Je bent een wereldster. Ik moet dat niet Ah, oh, Dat is raar om te horen. Nee, nee, ik voel me niet zo. Nee, maar ja, ook in België sowieso, maar als je in ja. Turkije... Kun je nog buiten komen in Turkije? Ja, dat is wel moeilijk. Tenzij ik... Uh, mij volledig uh, helemaal in het zwart uh, aankleed of zo. Ja. Heel simpel, dan lukt dat wel. Maar het is moeilijk. Het is moeilijk, moeilijk dat ja. alles niet. Maar hoe tof dat jij hier bent. Ja. En, wacht, even uitleggen. Wanneer ben je aangekomen dan? Uh, wanneer zijn wij aangekomen? Gisteren. Hè? Eergisteren. Eergisteren. Speciaal voor jou. Maar echt, man. Maar <laughs> Ik er... vlieg vandaag terug. Ja, ja, gisteren was er ook iemand, Eva de Haleman... Die ja. is gekomen met uh, het vliegtuig de dag ervoor. En ja. dan de dag zelf terug naar huis. Maar ja, jongens, dat? Oh my. Ja. Mijn diepste respect dat je We zien jou graag, hè. We oh, oh, oh, oh. maken die nog gek? Ja, Heerlijk. Jawel. Heerlijk. Zeg, lieve mensen, HDC dus in de studio. Ga je ook zingen vandaag? Nee, dat is jammer. Dat is nee. vroeg ook, hè? Ja. Dat is ook vroeg. Het is vroeg en ik ben aan het recupereren. Ik ben heel ziek geweest. Mijn ah, stem is oei. nog niet echt oké, okay daarom. Nee. Maar we hebben muziek van jou. Die gaan we wel spelen. Oh, Dat is dat fijn. Natuurlijk goed. wel. Goedemorgen. Dit is ook zeer goed, zeg. Stromae, L'Enfer. Het is elf voor zeven.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 Goedemorgen, Lanfer van Stromaien. De grote Peter van de Met bijzonder bezoek een, uh, ja, een vriendin van de show, toch eigenlijk wel, is jaren geleden, live komen zingen bij ons in de ochtend show um, Ja, Iemand zei: Ik heb het Molse accent herkend. Ja, jon, ik schrok daarvan. <laughs> ja dat zit er nog altijd in, hè? Dat Moolse accent dat gaat er niet uit. nee. Vergelijkbaar, ja. Nee. En ik heb zo hard mijn best gedaan. Zo, ja, nee, ja. Hoort je dat aan die ja en nee's? Ik, ik heb... heb dat niet gehoord. Nee, maar ik snap, wel, ik snap wel waar het ja. komt, hoor. Ja. Ja. Maar dat Wat? is niet ergens een mooi accent. Ja, dus. ja, ik, ik ben trots uh, <laughs> op het feit dat ik Mal ben geboren. En maar ja, vriend, maar dat, spreek je nog veel Nederlands? Nederland? Want jij ja, hoort Turkije jawel, natuurlijk. wel constant, hè. Toch, ja? Ja, toch wel. Oké. Okay. Ja, want in... In Turkije dan heb je daar veel mensen die daar Nederlands spreken. Nee, maar, maar mijn zusje, huh. mijn zusje die is vaak bij mij, dus we spreken heel vaak Nederlands. Op die manier. Ja. ja. Kijk, tof hè. Manier inderdaad. Er is intussen maar een probleempje vertel eens, Hajo. Ja, uh, de politie waarschuwt voor een ongeval op de E19 van Breda naar Antwerpen even voorbij Sint-Job. De weg zou helemaal gesloten zijn momenteel. Oh, oh, dat is yep. allemaal niet goed natuurlijk. Maar hoe lang is Klaire meegedaan op dat Zonfestival? Oh, 2009. Oh my. oh my! Ik was 22 toen en ik ben nu 36. <lacht> ja. Dus hij is met ja. de blik van. Ja, ja. maar dat klinkt raar hè, 22, 36. Ja. Zo lang geleden. Dat is wel grappig. 2009 was ook ja. het jaar dat M&M begonnen is. Ja, ja. Heel 2009, bizon. ja. En de, wacht je tweede, derde, vierde? Vierde. Vierde jaar. Ja. Man, ja, wie heeft het toen gewonnen in 2009? Uh, oh, ja. al uh, Ribak. Alexander, Alexander ah, Ribak. Alexander Ja, ah, ja. Zijn ja. Ribak, ja. Sterk ja. jaar eigenlijk wel. Ja, was heel, heel interessant. Ja, interessant, absoluut. Ja. <lacht> hebben ze jou ooit nog eens gevraagd om mee te doen? Sorry, ik ben Ribak. nog altijd een beetje ziekjes. Geen probleem. Uh, in Turkije niet, nee. Want Turkije heeft al een paar jaar we de mee, genomen. Nee. Uh, nee, eigenlijk niet. Want we hebben samen nog gesproken hierover. Hè. Ja. En... Ja, ik, ik kijk er wel positief naar, maar. Uh -huh. De VRT heeft nooit gezegd van. Nee. Oh, misschien dat jij dat Nee, nog, nog niet. Nee, okay. nog... Stel dat ze het vragen. <laughs> ik zou er wel over nadenken. Toch wel? Ja, toch wel. Ja, en zou je het dan in het Engels doen, in het Nederlands, in het Turks? Engels sowieso het Engels. Ja, ja. ik denk dat wel. Ja. Omdat je nu ja. ziet, Nederland bijvoorbeeld, die sturen iemand die in het Nederlands gaat optreden. Mm -hmm. Dus uh, toch wel straf. Ja. Ja, Doom dat was volledig in... Dat was engels. En ja. engels. Dat was Engels. Hè? Enkel Doomtectek was... Uh, ja. Ik zal maar zeggen Turks. Het is niet echt een Turks woord, maar... Ah, nee? Hm. Ja, Doomtectek, ja. Dat bestaat eigenlijk niet als woord. Snapte? je? Dat is meer zoiets... Ja, hoe, hoe ga ik... uitleggen? wacht. Hè. Dat is een, <tuh> een manier van... Uh, uh, iets, iets vertellen zoals zo, ja een geluid hè? Dum. Ah, ja, ja. Dum. zoals dat wij van Allah zouden zingen Dum. bijvoorbeeld zo. ah, dat, ja, oh, dat is ja. ah ja echt letterlijk Turks ja ik snap het ja, ja. Zo, zoals dat wij zo boem of ja, alleen zo, uh, ja. Ja. Een, een klank uit ja. een woord uit zo, zoals wij Oja oh ja Lele zouden zeggen zo, ja ja ja, ja <laughs> maar dan exact, anders ja, eigenlijk dat dan ja. Dan, ja, okay, ja. Goedemorgen, Het is vijf voor zeven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 Het is drie voor zeven. Bij ons vanmorgen, uh, vriendin van de show, Had is uh, heel de tijd op bezoek. Tot negen uur blijf je. Heerlijk. Yes. Ja, Wanne was zich aan het verbazen over je populariteit. Maar ja, even, even die Instagram aan het checken. 13,6 miljoen volgers. <lacht> ja, dat klinkt gek, hè? Dat, dat is ook. Is ook. Dat, is, dat is meer dan er mensen in België wonen. <lacht> ja, dat is het, zeg. Dat is gek. Ja. Veel, hoeveel mensen wonen in Turkije? Ha, uh, ik wil wachten. Alleen al een Istanbul. Uh, wacht, ik denk dat we heel Turkije 80 miljoen ongeveer. Ja, 84 miljoen. Ja, zit je? en Een, een kwart daarvan teken. volgt jou op Instagram. Dan ja, schek hè? Uh, dat is ook bijzonder eigenlijk. Ja, het is, het is, het is heel speciaal hè. Het is het, leuk hè, dat mensen nu zo. volgen en graag zien. Samen. En... je dromen naar buiten. Met Dreamland. Nu 15% korting op tuinmeubelen en groot buitenspeelgoed. Info en voorwaarden op dreamland.be. NMBS presenteert Hello Belgium, het duoticket. Reis met twee voor de prijs van één standaard ticket. Perfect voor koppels die, die elkaar zinnen afmaken en houden van heerlijk, heerlijk lange strandwandelingen. Zo gaan we dit weekend genieten van, van de zeelucht in Blankenbergen. Het was toch de pannen? Huh? Koop je duoticket en neem de trein vanaf 2 april met 2 voor de prijs van één standaardticket. Zo simpel is het. Nu alleen nog kunnen kiezen. Oké, okay, het is goed. We gaan naar de pannen. Yes. NMBS.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 van de En we gaan stunten hoor. Acht goede kopjes kun je winnen zo meteen in Punto Punto. Ja, we blijven verdubbelen. Meedoen, Punto Punto in onze app. Ontdek nu de MM app. En neem MM overal mee. Het is 7 uur. Het is Jannik Aert. Goedemorgen. MM Nieuws.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 Ook amper 1 op de vijf werknemers heeft ooit gebruik gemaakt van loopbaanadvies of begeleiding en dat komt vooral omdat werknemers er geen interesse voor hebben, zegt Randstad. De haven van Antwerpen mag dan toch uitbreiden. Er komt dan toch een uitbreiding van de haven van Antwerpen na een procedure bij de Raad van State. Vier jaar geleden was er al een akkoord om meer plaatsen te voorzien voor containers in de haven waarbij het Polterdorp doel gespaard zou blijven. Maar verschillende organisaties trokken toch naar de Raad van State omdat ze te weinig zekerheid kregen of daar het dan toch het leefbaar zou zijn. Nu is er een compromis gevonden waarbij het doel blijft bestaan en waarbij mensen er zelfs ook opnieuw kunnen gaan wonen. Er komen strengere arbeidsregels voor pakjesbedrijven. Minister van Post, Petra de Sutter, wil de snel de arbeidswetgeving voor postbedrijven verstrengen. Veel pakjesbedrijven werken met onderaannemers en de regering wil nu hen verplichten om zoveel mogelijk mensen met een vast contract in dienst te nemen. Minister de Sutter doet dat omdat ze eerder deze gisteren twee topmessen bij PostNL zijn opgepakt, nadat eerder deze week er ook in verschillende magazijnen werd binnengevallen, en dat onder meer voor zwart werk. De twee zitten nu in de cel en worden verdacht van mensenhandel en leiding geven aan een criminele organisatie. PostNL reageert nu en vindt de arrestatie niet kunnen, en noemt die ook agressief en buitengewoon intimiderend. De Rode Duivels hebben hun oefenmatch tegen Burkina Faso gewonnen, het werd 3-0. De doelpunten die kwamen van Hans van Aken, Leandro Rodrigo en Christian Benteke en Mans Van Aken droomt al van het WK in Qatar. Ik denk dat ik uh, blij ben dat ik uh, weer heb kunnen scoren en uh, ook gewoon uh, een goede match heb kunnen spelen. Dus, uh, ja, voor het WK is het uh, altijd afwachten natuurlijk. Het zijn er maar 23 die, uh, die gaan mee mogen. En, uh, het is aan ons om, als we de kansen krijgen, om ons te tonen om dat te doen. En hiermee begon het nieuws. Werknemers willen niet meer zo snel van job veranderen, ook al zijn er nu een record aantal vacatures.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 Een beetje sneeuw, zeg je, Maart. stel je voor, Hayo, vertel eens. Ja, naar Antwerpen vanuit Breda geen goed nieuws, want daar is de weg helemaal versperd. Dat is net voorbij Sint-Job. De politie zegt dat ze daar een brandend voertuig, auto of vrachtwagen, weten we niet, aan het blussen zijn. Dus de brandweer heeft de snelweg eventjes helemaal afgesloten. Er staat zes kilometer stilstaand verkeer vanaf de afrit Sint-Job. Rij je niet vast daar, dus probeer de weg op tijd te verlaten. Dus in Brecht of in Sint-Job zelf. Dan, andere files naar Antwerpen, 25 minuten erbij van, uh, vanaf Haasdonk, ondertussen al. Op de E34, 20 minuten vanaf Waaslandhaven Oost. Heeft ook te maken met een kleine aanrijding net voor de Kennedy-tunnel, denken we. Maar alles staat er zo te zien op de pekstrook. Dan vanuit de Kempen E34 aanschuiven vanaf Turnhout. En op de E313, 20 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpse Ring dan richting Gent. Uh, 10 minuten file van Deurne tot de linkeroever. Richting Beveren, 10 minuten van de A12 tot Lilo. En verderop moet je in de leverend tunnel ook opletten voor een defect voertuig. Verder naar Brussel voorlopig geen grote problemen. Een beetje file rijden bij Aarschot op de E314 en op de ring rond Brussel zijn er kleinere files van zowat 5 minuten. Let's make some Goedemorgen, woensdag 30 maart, de dag dat je hoort op M&M. Uh, dat er een heleboel mensen zijn die vooral bij hun eigen werknemer willen blijven. Mm -hmm. Dat je niet zoveel meer gaat jobhoppen, dat is het verhaal eigenlijk. Het weer een beetje frisser. Het zou kunnen gaan sneeuwen morgen zelf. Maar vooral met een gast vandaag die nu is te kijken. Van, hoe oh, was hij? Die jij toch wel een handen. Ja, we hebben, we hebben Miss Mol bij ons. is, het waar, hè? is het waar, Is het waar, ja. ja. We hebben HDC natuurlijk ja, bij ons, die ja. van de show. Ja. Hoe lang is dat geleden dat je Miss Mol was? Oh my god. Oh, ben je zeg, Miss Mol? Ja. Oh ja, Wacht. Uh, ik was toen 16, denk ik. 16 of 15, 16? Ja, en ook nog 16, wel. denk ik. Je hebt ook nog programma's oh. gepresenteerd. Hier, wacht eens. Uh, Ido, heb ik heb, uh, ik heb X-Factor uh, gepresenteerd. X-Factor ja. was het, ja, bij ja. ons hier. 2002 was de Miss Mol. Wauw. Ah, exact 20 jaar geleden. Ja. Jezus. Oh. <lacht> <Wat? lacht> het, het, <lacht> het leuke 26, is... 20 jaar. Ik voel me zo oud. man oh, oh, nee. Jezus. Nee, niet doen. We hebben toevallig vandaag de nieuwe Miss België. Ja. Die gaat zingen zo meteen. Ik heb haar net ontmoet. Ja. is ja, dus een mooie vrouw, zeg. Ja. Heel bijzonder. Ja. Miss Mol gaat zo meteen horen hoe Miss België. Mis speelt. Ja. Fantastisch allemaal. Heel leuk. Ja, wat heb je toen gewonnen als Miss Molle? Zeg, oh, dat is zo lang geleden. Wat heb ik gewonnen? Uh, ja, Dat waren wel leuke geschenkjes. Maar dat was niet Ma met, een, met een auto of zo? Nee, nee, nee. Er was, nee, nee niks, niks was bij Miss België uiteraard. Hè? Of, of Krijgen ze een wagen bij Miss België? Ja, hm. uh, ja dat ah. denk ik voor een jaar of zo. Nee, Miss Mol is... was natuurlijk uh, iets meer bescheiden. <laughs> ja. Mini. mini. Een prachtig begin. Van een Kijk wat je niet. staat. Tom Waas, die, uh, die moeten we ook nog eens bellen. Ken je Tom Baas? Ja. ja, is die ooit in Turkije geweest met zijn reizenvaas? Ik denk het niet. Hè? Uh, oh. Oei, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, gaat hij daar niet naartoe nu met zijn koers? Ah, naar Istanbul? Ja. Ah, die gaat naar Istanbul. Ja, ja kijk, fantastisch. Max. Kunnen we ook over praten ja, dus meteen. Voilà. En Dwars door Vlaanderen. De koers is er ook vanmiddag om half drie op één. En we gaan nog even uh, kijken wat er in Saubisland gebeurd is. M&M. Hoe zou het nog zijn? Met Daniela, Taylor Swift en Jeremy Macchiessi. Uh, eerst Daniela die gaat uh, de Mias presenteren, de Music Industry Awards, uh, dit jaar. Het wordt een dubbel editie, want ja, die van 2020 kon niet doorgaan, uiteraard door uh, corona. Ja. Dus nu gaan zowel voor 2020 als 2021 gaan de awards uitgereikt uh, worden. En Daniela gaat dat presenteren, dus dat wordt sowieso wel. Uh Oh, hè? Top, ja. Die was nog uh, Oekraïne 1212 /12 heeft ze gedaan met Koen Wouters en James ja. Cook. Dus uh, lekker bezig. En dan Taylor, Taylor Swift. Swift. Binnenkort moeten we dokter Taylor Swift zetten, want, uh, zeg, want ze gaat afstuderen aan de New York University, de NYU. Uh, en dat is eigenlijk niet zo verrassend, want ze heeft daar ook al een vak. Uh, Taylor Swift is daar echt een vak dat je daar kan volgen. Huh? En dan leer je alles over de carrière van Swift en haar muziek en hoe ze het allemaal heeft opgebouwd. Dat staat daar effectief als vak. Maar zij krijgt nu een eredoctoraat in de schone kunst. Huh? Een gek. vak? Is er een vak HDC? Uh, nog niks over gehoord, nee. Dat is wel een het zou gek zijn, ja. Allee, heel ja. bijzonder. Swift. En dan nog uh, Jeremy Machiese. Uh, we weten eindelijk wanneer dat hij aan bod gaat komen tijdens de halve finales van uh, het Eurovisie Songfestival. Ja. Uh, we zijn aan zet in de uh, tweede halve finale, dus het tweede deel, uh, en als zestiende te horen. Dus dat is eigenlijk redelijk op het einde van, uh, van alle... Ja, het is wel een goeie Ik Denk dat uh, Montenegro uh, voor hem staat, dacht ik. Ja, en Zweden en Tsjechië komen daarna nog. Ja, Montenegro heeft niet zo'n geweldig goed liedje. Nee, uh, ah, wel, dus Zweden dat is wel. goed, hè? Dan, dan Zweden is wel een goed liedje, dus dat komt na hem, dat is het ja. enige. Maar is het op tijd? Dus mensen gaan dat ook goed onthouden. Waar, waar stond jij in die uh, halve finale, weet je dat nog? Uh, nee, ik ben er helemaal vergeten. Nee, nee. Ja, nee, ik weet het niet meer. De song moet gewoon goed zijn, dat is het belangrijkste. De song moet echt goed zijn, en that's it. Heb je Jeremy zijn song al gehoord? Ja, heel en? mooi. Mooi, hè? Ja, echt prachtig, mooi stem. Uh, heel mooi. We gaan hem nog ja. even spelen zien. Ja. Miss You van Jeremy Macchiessen. Hier gaan we mee scoren op het Songfestival. Begin mei. Sometimes I feel down. Sometimes I boost. Sometimes I fall. Sometimes I do wrong. One day I'm cool. One day I'm cold.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 Sometimes I for Oh, is Allee, dit is zo genant allemaal zeg. Allee, dat is ook niet, hè. fantastisch nummer, mis ik van Jeremy Machiese, Songfestival Held, nu al. Uh, HDC... We krijgen niet, want jij bent hier te gast vanmorgen, mm -hmm. van morgen van Achmedi Mohtar Gutchen. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Zegt echt van um, de HDC is echt een, een heldin. En ik weet effectief toen jij jaren geleden in zijn ochtendshow zat, mm -hmm. ik kreeg plots een batterij Turkse volgers op allerlei sociale media, <lacht> omdat jij in de show zat. Heerlijk. Ja, nu blijkbaar luk. heb je jaren geleden ook in Peter Live. Maar je zegt niet heldin, maar je zegt was heldin. Dat is welkom. Blijkbaar. Ah. <laughs> Ik dacht dat hij gewoon... <laughs> Ik dacht dat hij een typfout had gemaakt. Ons heldin in België. Wat is hush Geldin? Is dat... <laughs> Dat welkom. Ook goed op ook... oh, Oké okay dan. Goed oh. bezig allemaal. Maar blijkbaar je jaren geleden ook in TV-show Peter Live geweest. was ik al bijna vergeten. Maar, ik kan me wachten. Peter Live was Wanneer? Wanneer? 2009 20, op 20 moet dat geweest zijn ergens. In of elf was een, ja, een, een TV-show. Ja. Een grote TV-show. Ik presenteerde die. En er kwamen nationale en internationale gasten. Jij bent er geweest blijkbaar. Ik weet het ook niet. Ik, en... Hebben we beelden? Ja, we, we hebben geluid. geluid. Oh ik, my god. Ik heb jou toen iets gevraagd rond televisie. Even luisteren. Smaakt het naar meer? Ja. Ja, echt waar. Ja. zijn er al plannen in die richting? Wel, uh, eigenlijk wel. Ik heb altijd gezegd dat uh, zingen voor mij natuurlijk op de eerste plaats ja, staat, ja, ja. maar uh, ik, ik vind het wel leuk. Zolang het een programma is dat op, op mijn lijf is geschreven, wil ik het zeker nog blijven doen. Ah, en waarschijnlijk ben je kort daarna met The Voice. Nee, dan Dat moet nee, veel later geweest ja. zijn. Ja, alhoewel? Ja, nee. Wanneer ben je begonnen met The Voice in Turkije? Uh, ik was 25 jaar. Dus dat is dan elf Tien jaar, jaar geleden. Ja, ja. Dus een paar jaar daarna is het inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, ja, het waren profeten. Ja. Worden sowieso. <laughs> het is helemaal zo lang geleden. <laughs> zeg aan mij. Ja, jongens, dan uh, <laughs> mooi. Joke Peters uit Geel die laat weten. Ik heb ooit nog meegedaan aan Miss MOL. En HDC kwam vroeger bij mij in het zonnecentrum Kuren in MOL. Ja. <laughs> Kijk, oh my God. Je hebt allemaal koor. terug. Ja, vroeger, vroeger, ging ik vaak onder de zonnebank. Ja. ja. Uh, ik, de heb, ik heb het nog maar twee keer gedaan. Nog nooit gedaan. Ja. Is dat plezant? Toen wel, ja. Maar ik doe dat al jaren mee. Ah, maar ja, zit in Turkije, dus altijd zonneschijnen. Heerlijk kijkje. Goedemorgen, Hadis heeft bij ons en zometeen gaan we stunten met Punto Punto. We gaan zeer veel goeiemorgen kopjes weggeven. En blijkbaar de beelden van Peter Live staan nu op onze Instagram van MNMBE. Je kan ze daar bekijken op eigen risico. Goedemorgen. My heart golden, my heart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 I think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close. You'll never stop this day. I will never let you go. Wasn't it enough? Or did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had. Everything I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 Celeste, daarnet hebben we toch wel heel luid moeten lachen met beelden die je nu kan zien op de Instagram van M&M van het uh, tv-programma Peter Live van uh, jaren geleden. Toen uh, was jij te gast in uh, een televisieshow. Oh my god, tekenen. ons kapsels. Ja. Echt, hè? Ja. Ik uh, weet niet het. of, dit, of dat het een goed idee is om die beelden terug... Uh, <lacht> ja, beschrijf eens, hoe zagen we eruit? Het, het kapsel was... Uh, ja, van jouw kapsel is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Het is een beetje grijzer geworden. Uh, het kapsel van HDC was heel veel volume, ja, Heel ja. grote krullen vooral, oh maar ze zag er eigenlijk wel goed uit. Dan ik, ook. Oh my god. Ja, heerlijk. Zo baby, hè, allebei. Ja, Instagram... Ja, in Twee twijf... babytjes, precies, hè. <laughs> Hoe oud was jij, Peter? Toch al in de 30? niet? 2009 was ik uh, <laughs> 38, 38 al. Mai. Ja, ja, ja. Ik zou wel jonger schatten. Maar Peter ziet er altijd jong uit. Ja, dat is wel een... Uh... Ja, dank je Ja. ja. Over een paar dagen. Ja. Dan, dan stort ik in, waarschijnlijk. We gaan vooral stunten, zometeen. Over een minuut uh, acht goeiemorgenkopjes winnen. Een knallend festival of een kerstverse smartphone bij ElectroDepot hoef je niet te kiezen. Tot 20 minder voor toptoestellen. ElectroDepot. Altijd kwaliteit. Gewoon goedkoper. Ik zeg, jongen, wat zitten we op je communicaartjes? Zegt hem, een lachend kakske. Ja, maar hoe breng ik die in op andere gedachten? Oh, jong, ik heb een foto-idee. Ik ga naar smartfoto.be. Bij Smartfoto maak je zelf de leukste kaartjes en versiering voor al je feesten. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be Zeg, u een date met die Zweedse nu was? Och, man, ja, ja, maar die zag er niet mis uit, hè? Ja, op de site niet, nee. Oei, een oude fotofaar. Ja, en drink je dat die kon. Dat was, dat was meer gieten. Serieus? En roken. Manneke, de schouw van een fabriek was er niks tegen. hè, zeg. Ja, dat is blijven zoeken, hè, man. Ja, dat is blijven zoeken. Dat is blijven zoeken, jong.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 Gilles van Steenkist uit Ledigheim, goedemorgen Jill. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hallo. Acht kopjes, wie krijgt ze? Uh, eerst en vooral ik, mijn vrouw. <laughs> en dan gaan we, gaan we weer, ja. <laughs> mijn familie. Ja, maar <laughs> de eerste die ze wilt. Je <laughs> bent een trucker, ga je ze ook aan uh, de truckersvrienden geven? Uh, test te zien, test te zien. Misschien eerst de familie. <laughs> Zo is dat, familie eerst. Zometeen start er een ja. klok, ik ga je vragen stellen. Telkens één letter cadeau. De rest ga je aanvullen, geef drie juiste antwoorden. Dan krijg je acht goede morgenkopjes. Speel snel en pas als je het niet weet. Wens je heel veel succes. We beginnen met de U. En als het even niet lukt, dan zal HDC hier aanwezig jou ook gewoon helpen. Komt goed. komt u. <laughs> Welke U hangt tussen Saturnus en Neptunus en klinkt als uw gat in het Engels? Uranus. Welke dubbele V is de zoon van Gert Verhulst? Victor. Welke W maken ze met druiven en hebben vooral in rood, wit en rosé? wijn. Wauw, wow, ik vond het heel sterk. Echt waar. Dat <laughs> ja, was een goede. De U hangt tussen Saturnus en Neptunus. Klinkt als uw gat in het Engels. Your anus. Uranus. De W, de zoon van Gert Verhoost. Victor. <laughs> Niveau. <Ja. laughs> en de W met drijven. Heb je vooral met rood en wit en roze. Punto Punto. Wacht, goeiemorgen. Goed, en man? Ja, ja, ja, fantastisch. Ik, ik wil al heel tijd meespelen en ben blij dat eindelijk gelukt is. Kijk. Ja, jongen, het was er nog even, nog even. Punto Punto. Punto Punto. Speel zelf mee en stuur Punto Punto via de mm app De grote Pieter van de Beren. Ook de show. M&M. En morgen dus, 16. Als je nog wil meespelen, app Punto Punto naar de app van M&M. Dit is Meteor, die is er zaterdag ook. Soms zijn er van die dagen...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 Het is wat mijn mama zei. Hij zal er ook zaterdag zijn, Meteor Zaterdag. Wat is het dan? De grote Peter van de Verre Sportpaleis show. Ja, natuurlijk wel het grote tankfeestje voor jou en al die artiesten. Meteor, de nummer 1 van Vlaanderen, die zal komen. Ben je zaterdag nog in het land, hè? Nee, ja. Oh. Jammer zeg. Jammer, ja. Ik had je ik... anders graag uitgenodigd. Ja, ja, ze hebben het gevraagd hoor. Maar ik vlieg vandaag terug, want uh, ik ga op vakantie. We gaan de vakantie. We gaan op vakantie. Mag je dat zeggen? Nee, ik ga het nog niet zeggen. <hijen> oh, spannend allemaal spannend. Wat is die met? Die is, die is echt wel lekker bezig, maar wat die heeft hij gedaan? Toch? Ja, hij is met zijn tournee begonnen en tijdens een van zijn eerste shows heeft hij zijn mama mee op het podium getrokken en hebben ze samen dit nummer gebracht. Oh, even luisteren. Je maar fouten maken geen probleem. Goeie zanger. Mocht je de weg Is wat mijn mama zei. Ja, en hij heeft het nu effectief de volledige versie op zijn YouTube ook gezet. Dus je kan het gaan bekijken allemaal. Helemaal terecht. Zonder saus is het leven droog. Pauwels, sausen, smaakt overal. Ja. Check dat Goedemorgen weer, man Braam. Goedemorgen allemaal. Ja, weer, mijn broer. Vertel eens, die ja. sneeuw van morgen, wat is dat allemaal? Wel, wel, ja, inderdaad. Dat is inderdaad voor morgen vroeg. Hè. Voor vandaag ziet het er niet slecht uit. Wolkenvelden met deze ochtend hier en daar wat gedruppel. Maar ik zie ook al opklaringen. En in de loop van de dag verwachten we toch overal wel vrij zonnig weer. weer. Wel fris weer met temperaturen rond de 10 graden aan zee, tot 13 graden elders. Iets meer wind ook. Matige wind uit het noordoosten. Dus een jas lijkt mij vandaag toch wel nodig. O. En dan, ja, inderdaad vanavond en vannacht, dan neemt die bewolking toe. Hè, en tegen morgenochtend verwachten we dan neerslag. Waarschijnlijk gaat het vooral om regen, maar er kan ook wat smeltende sneeuw bij zitten, want het uh, wordt een koude nacht met uh, minima tussen 1 en 4 graden. En dat is dus koud genoeg om wat smeltende sneeuw te geven. Mm. Ook morgen trouwens, een, ja, een groot deel van de dag veel wolken, met dus uh, eerst die regen of smeltende sneeuw, later op de dag nog een paar buien. En ook die buien die kunnen winters zijn, want het wordt uh, niet al te warm morgen, 5 of 6 graden. Maar kille wind ook uit het noordoosten. Vrijdag zal het dan nog wat harder gaan waaien, met opnieuw regen of smeltende sneeuw en een koude 6 graden. En dan het weekend, ja, dat ziet er nog altijd fris uit. En ook wisselvallig met regelmatig buien. Samengevat, Bram. Wel vandaag nog vrij zonnig, maar ook vrij fris. Morgen en vrijdag koud, met regen of smeltende sneeuw. Maar bij ons hebben we nog altijd de HDC, die is hier te gast En zijn de, de fans precies wel wakker aan het worden. Ik ja, bedoel dat je bakker, er bent. Ja. Ja. Ja. Ze zijn wakker, ze ja. weten het. Dus jouw 13 miljoen volgers <lacht> die luisteren nu allemaal via de app van Eminem ja. naar M&M. Ja, dus inderdaad. Dat lijkt me een goede zaak voor de cijfers allemaal ja. natuurlijk. Maar wat, als fans jou, jou contacteren, wat vragen ze dan? Wat willen ze dan weten van jou? Goh. Van alles, eigenlijk. Hm. En, en het is heel raar, ze kennen mij echt heel goed. Hè? Ja? De Die fans, die weten echt mijn momenten, hoe ik mij voel. Dat ja, Het is ja. heel raar om te zien. Uh -huh. Ja. En dan sturen die je berichtjes. Ja. ja. ja. Heerlijk, hè. Want ik, vol, ik, ik, ik zie ook die dingen die zij posten. en Ja. Ik, ja. Ja, dat is heel anders. Dat is heel fijn. Het is een heel andere wereld. Ja, dat is een familie, hè. Die fans, dat, dat, is, dat is familie gewoon. Echt waar. Prachtig om te ja. zien. Zo, ja. zo hoort dat ook. Uh -huh. Dit is Rihanna. Goedemorgen met Jay-Z en Umbrella. A girl going back, uh -huh. Uh -huh. take three, action. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Thales Jones. When the clouds come, we go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 Van Rihanna, dit is drie overal tussen. Janik, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Peter. En drie belangrijke dingen die we absoluut moeten onthouden vandaag. Eén. Ja, er moet beter onderwijs komen voor jongeren in gesloten instellingen. Nu krijgen die jongeren ook nog les, meestal nog in de school waar ze al zaten, buiten ja. de instelling. Maar soms gaat dat, gaat dat echt niet, en dan daarom wordt er ook in die instellingen zelf ook les gegeven. Het gaat dan wel vaak om praktijkgerichte lessen, zoals verzorging. Maar andere algemene vakken kunnen ze er bijna niet volgen en hebben ze dus ook niet de kans om allemaal een gelijkwaardig diploma te hebben, zoals andere studenten, waar ze dan later iets mee zijn. En dat moet Twee. En we veranderen niet meer zo snel van job. Bijna drie op de vier werknemers wil voor de rest van zijn loopbaan bij dezelfde werkgever blijven. En we zijn dus minder geneigd om van werkgever te veranderen dan bijvoorbeeld acht jaar geleden. En dat eigenlijk nu dat er nu zoveel vacatures zijn. Mensen die willen eigenlijk vooral bij die werkgever blijven nu, omdat er heel veel onzekerheid is op de arbeidsmarkt. Drie. En er komt dan toch een uitbreiding van de haven van Antwerpen. Vier jaar geleden was er dan een akkoord om meer plaatsen te voorzien voor containers in de haven waarbij het spook of wel doel gespaard zou blijven. Mm -hmm. Maar uh, verschillende organisaties die trokken toch naar de Raad van State omdat ze te weinig zekerheid kregen of ze daar wel in de buurt nog gezond kunnen leven. En nu is er een compromis gevonden waarbij het doel wel blijft bestaan en ze ook garanties hebben gekregen waarbij mensen er zelfs terug kunnen gaan wonen. Oké, okay, dus dat wordt weer bewoonbaar, gil dat ding? Yes. En, en, en ook met zekerheid dat dat zal blijven? Ja. Dat is oh, Spannend allemaal, zeg. 14 daar kun je alles volgen en dan de problemen haaien op een woensdag. Daar zijn we. Vooral naar Antwerpen. Ja, hallo. Naar Antwerpen. Hey. Hey. Uh, naar Antwerpen, inderdaad, 1.19, uh, 19 Daar sta je helaas. Eén uur in de file van Brecht tot Kleine Bareel. Oh. Ja, daarnet was de snelweg helemaal gesloten door de bluswerkzaamheden van de brandweer. Dus voor die brandende vrachtwagen. Intussen hebben ze al één rijstrook kunnen vrijmaken. Links is open nu. Maar er staat dus wel één uur file vanaf Brecht. Rijd je niet vast. Uh, uh, als je vanuit Nederland naar Antwerpen wil rijden dan om via de A12 en Bergen op Zomer. Verder naar Antwerpen ook nog 20 minuten file zie ik op de E17 vanaf Haasdonk. E34 vanuit Knokken, een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost. E34 vanuit Turnhout is dan aanschuiven vanaf Oelichem. En op de E313 is er 10 minuten file vanaf Massenhoven. Naar Brussel, E19, een beetje bumperen vanaf Beutie. E314, ja, een paar kleine filegolven tussen Tieltwingen en Wilsel, Het is echt niet veel. En op de E40 moet je 10 minuten aanschuiven vanaf Everberg. Daar staat trouwens ook een defecte voertuig op één reister ook. En dan op de binnenring rond Brussel zo'n tien minuten drukte van Grootbijgaarde tot Vilvoorde. Nou, sta jij soms nog in de file, is, hè? Mm, toch wel, ja. ja. In Istanbul is het constant file. Ah, oei. Ja. <lacht> <laughs> Trouwens, iemand, dat valt mij. Ik was dat vergeten. Je hebt een geweldig goede lach. Ja. ja. Oh. <lacht> Heel Ik, aanstekelijk. Zeer, zeer. Aan oh. mensen sturen van. Ah, juist die lach. Top. Oh, meisje. Tombaas, de grote Tombaas, <lacht> die moeten we ook even hebben, want die komt overal met zijn reizen. Uh, we dachten dat hij in Istanbul ook was geweest, maar dat is niet helemaal duidelijk. We gaan hem zo meteen even bellen, want hij is waarschijnlijk nog nooit op reis geweest naar die ene plek waar iedereen binnenkort wil zijn. Dat hoor je over nou, vijf minuten. Je verwarmingsketel onderhouden met Engie? Oké, okay, go. Laat je ketel onderhouden en hij gaat veel langer mee. Hij verbruikt dan ook veel minder, dat is goed voor je portemonnee. Met Engie ben je wettelijk in orde als je een. Want de energietransitie is goed voor iedereen. Met een goed onderhouden ketel bespaar je tot 10% op je energieverbruik. Plan in enkele kliks je wettelijk verplicht ketelonderhoud op engie.be-verwarming. Oké, okay, go.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 Enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you, but instead I. van Imagine Dragons. Het is 20 voor 8, goedemorgen. En wel, kijk, de zon is toch een beetje aan het opkomen. De grote Peter van de het heeft sowieso te maken met de aanwezigheid van HDC hier. Ik noem je toch gewoon een internationale sterk. In, oh, dat, dat is ze ook, hè. Ja. Toch, ja. Tuurlijk. ja. Jullie zijn te lief. Nee, nee. Gigantisch in Turkije, groot in België. Wat zijn zo de andere landen waar uh, ja, waar dan... Of, of blijft dat echt in Turkije, die optredens? Ho. Ja, voor, uh, voor de corona hè, mm -hmm. ja, hebben wij van alles gedaan eigenlijk. Hè. Zijn we overal wel een beetje geweest. De laatste keer in Dubai zijn we gaan optreden. Hopla. Ja, ja een beetje overal. En, en ik hoop natuurlijk uh, nog meer in, in, in België ook misschien hè, in de toekomst. Dat zou wel fantastisch ja. zijn. Jij zou toch zo los een sportpaleis kunnen vullen? Ha, ik hoop het. Maar tuurlijk wel. Ik, denk wel. <laughs> ik zou komen kijken. Ik Echt hoop wel, het. ja. Wat is het leukste land waar je ooit geweest bent? Hadis, uh, voor op te treden of... Um, gewoon. Gewoon. Ja. Oh, Mexico is wel leuk. Mexico? Ja. Oh, zou ja, ik daar eens. al ja, geweest? Ja, Mexico City ben ik geweest in de, in de zomer. Ik had eens vragen aan Tom Waas, want die gaat dus ook weer op reis. Tom Waas, die uh, ja, nu het weer allemaal een beetje kan. En als Tom op reis gaat, is dat goede televisie. Vanaf nu, zondag 3 april, zie je het allemaal bij Ons op 1. Hij begint in Cairo, in Egypte. Maar er is één race die hij vermoedelijk nog nooit gemaakt heeft. Tom, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen allemaal. Goedemorgen ja, echt, Eh uh, Het is weer veel te lang geleden, man. Maar is het tijd dat jij hier live Dos stond te zingen in de MM-studio? Weet je dat nog? Dat is twaalf jaar geleden, Peter. Yes, oh, dat was zo zalig. Zeg maar, ga gaat vooral weer op reis. Dat zien we op televisie. Nu zondag Cairo, Egypte. Uh, waarom moeten we meer leren over Cairo, Tom? Oh, wat een waanzinnige stad is. Ik ken die stad eigenlijk. Totaal niet. Ik heb nog nooit de piramides mas maar we hebben dat op een met een Egyptenaar die nog nooit in België was geweest. Zeg Tom, ik kan je kan even onderbreken. Want het, het is alsof er uh, ergens een, een doodkonijn in jouw mond zit. Het, het is niks, niks persoonlijks. We gaan, jou, we gaan jou gewoon even bellen op een, op een gewone telefoon. Uh, okay. ja, leg gewoon even in en dan bellen we jou zo meteen terug. Ja, het, was, het was echt niet. Nee, nee. Ja, ik, het was moeilijk. Het was slecht voor zijn imago ook, vind ik. Ja, dus we moeten, we moeten hem beschermen. Het is, uh, is dat, ja. ja. Maar dus Mexico, Mexico staat, ja. waarom is dat zo straf? Oh, ja, dat eten, dat cultuur. Ik ben een heel grote fan van Frida Kahlo. Dus oh, ja. Ik ben naar ik haar museum rest. geweest. Top. Uh, ja, prachtig. Prachtig. Ik zou opnieuw terug willen gaan. Ja. Een reisprogramma, dat zou nog iets van jou zijn. eigenlijk Ah, leuk. maar ja, tuurlijk. Alles <lacht> <lacht> uh, dat de... Uh, <lacht> Thanks, Peter. <lacht> TRT, of heet dat die? <lacht> ja. TRT, ja. Tom Baas, daar ben je opnieuw. Hallo. Hey, goeiedag, sorry. Ah. Ik had hem dood in mijn mond. Wauw. Maar vooral dus Cairo. Wat is er zo straf aan Cairo? Maak ons gek maar dat is een waanzinnige stad. We zijn begonnen met die te bezoeken met een Egyptenaar die nog nooit in België was geweest. Nog nooit. Een perfect plek. Die heeft gewoon Vlaams geleerd door naar BVN te kijken. Dus je kende Vlaams via Ben Van Blokken en via FC de Kampioenen. Schitterend. Amai. Goed. Ja, maar Perfect Slams. Ja. Allee, perfect Slams. Die is wel iemand uit mijn gedacht. <lacht> wel, wel. <lacht> <lacht> maar wat goed Die ga je dan ja, je zondags in, in Cairo. Uh, ik, ik zag vooral ook dat over een week of twee zien we jou in Ulaanbaatar. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. In Mongolië. Ja? Heel bizar, vond ik. En daar heb je vastgezeten. Vertel eens. Oh jongens echt. Ik heb tien dagen gefilmd. Uh, elke dag uh, um, negatieve zelftest gedaan. De laatste dag moesten wij PC testen om op het vliegtuig te mogen. Uh -huh. Met Turkish Airlines. En um ja, ik en de Klankman bleken positief. Ah, nee. Dus we hebben nog tien dagen in quarantaine in onze kamer moeten oh, nee. blijven zitten. Oh nee, man. Samen? Ik heb tien. Nee, nee, oh, nee. jammer genoeg ik niet. Ik... En dan is er nog iemand zo met de babbel. Oh. Nee, nee, nee, apart op de kamer. Drie keer per dag een zakje eten voor de deur. Oh. Heel leuk. Oh, man, dat is verschrikkelijk. Ja, ik, je mocht ja, daar ook niet buiten even gaan wandelen of zo, mocht niet? Ja. Ik uh, denk na, na een dag of acht mocht dat wel, maar het was buiten min 35. Ik weet niet echt warm, man. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Oh man, zeg Tom waas. Nu we hier toch hebben: we hebben hier Hadis, hè, die in de prachtige stad Istanbul woont. Ben je daar al ja. geweest voor je reizen? Goh. Heel eerlijk, nee. Het is er nog nooit van gekomen. Dus ik zou wel eens heel graag uitgenodigd worden. Ja, bij mij, Turkije dan? Nu wel een boeiend <laughs> land om eens naartoe te gaan. Ja, maar ik daar wacht is op een boeiend op land. om. Ik, ik op weet op. eigenlijk niet waarom dat het er nog nooit van gekomen is. Dus uh, wel, heel kijk, graag. kijk bij deze, de, de uitnodiging is net gevallen, ja, zie Zeker en vast. En ze weet alle leuke plekjes van Istanbul, zeker. <laughs> ja, ja maar heel, heel veel paparazzi. Ja, <laughs> eigenlijk. Hey, ja, sorry, dat lijkt me wel eens boeiend om. Dat jij met Tom Waals, een soort bodyguard eigenlijk, figuur ook, ja. als hij nu als bodyguard met jou mee gaat, dan kijken wat er gebeurt. Ja, we kunnen eens proberen, hè, Tom? Ziezo. Kijk, ik moet daar. Hey, Tom Huis... zijn, Ik vind, ja, vind nou, We hebben de laatste serie undercover. Waar, was met een heel hoop Turken. Ja. En ik ben vanuit Turkije al een paar keer uitgenodigd geweest. Dus uh, ik denk dat we ons er wel kunnen amuseren. Maar nee. Allee! allee. Goed. Super. Kijk, ik voel, ik voel een nieuw programma Tombaas uh, Tom Baas, Ghost Turkije, komt helemaal goed. Zeg maar, Tom, um, ben je eigenlijk al eens op reis geweest naar het Sportpaleis in Antwerpen? Huh. Ja, al een paar keer, ja. Ja, maar je bent nog nooit op reis geweest naar het Sportpaleis in Antwerpen, als daar de grote Peter van der Verre Sportpaleis-show is. Heb je <lacht> tijd, zaterdag? <lacht> uh, ik zal zien... Hahaha! Oh. Oh. Je, je, je, ben je bent echt zo geen kameraad. Hij heeft het zo, zo druk, druk. We kennen elkaar al zo lang. Hij is zo'n goede vriend. <grijpres> Dan <je> goed genoeg. <grijges> Oké, okay, we zullen, dit, zullen je, zien. Dus. Maar ik weet dat u laatste week is. Het <grijges> ja. is de laatste week, hè? Ja, ja, de laatste week. Ja. Keer, ja. Beloofd, hè? beloofd, absoluut, dank je wel Thomas, reizenwaas. nu zondag op televisie, begint met Cairo en binnenkort ook wel even ergens in Istanbul in Turkije dank je wel, Tom, geniet van de dag tot zaterdag, hè het is 13 voor 8. Goedemorgen. ja, Reggie, ken je die nog? met Emma Heesters zo goed dit Goedemorgen! En Emma Heesters, en bij ons nog altijd uh, HDC. Ja? We hebben nog een berichtje binnengekregen in onze gratis MM-app van Silke Gebelen uit Stabroek. Silke, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt nog een stukje HDC, vertel eens. Aha. Ja, toen ik nog heel klein was je nog jong was, uh, gingen mijn ouders toen in de tijd vaak naar de fiks, of toen er dan nog snifferen, ik, dat weet ik Ja. Niet, en, hoe heet, en hoe heet dat? Ja. Uh, toen die Sniffers, ik. hè? Sniffers. Ja, Toen Sniffers. Ja, ja. Nu Ziffix. En dat is een... Uh... Een klerenwinkel, hè? Ja. Oké. Okay. Ja? Ja? ja? En uh, toen kwam mijn, mijn papa toen thuis met een, een, een mooi cadeau voor mij. Dat was een gesigneerde uh, single eigenlijk nog van haar allereerste liedjes. En dan heb ik, ja, dat, dat, die CD heb ik denk ik honderdduizend keer opnieuw afgeluisterd met dat ene liedje op. En dat was Boom Tech Tech, geloof ik. Oh, wow. <laughs> ik denk, de eerste single was toch Milk Chocolate Girl? Ja, dat was de eerste single. Okay. Sweat. was de eerste single. Oké. Het een van die twee dan, ja. maar dat is natuurlijk zo lang geleden. Dat ja, dat is ik, heel maar lang ik weet geleden. Ja, maar ja. jij werkte in een kleding. Ja, ik heb toen, uh, toen ik marketing studeerde in Hasselt... Uh, werkte ik ieder weekend zaterdag en zondag in de CIFICS, om ja, voor, voor zakgeld. Hè. Tuurlijk, ja. ja. Want je hebt toch, uh, idool heb je toch meegedaan? Ja. Helemaal mis. Ja. Want waar, je bent daar niet bij de eerste hè? Nee, Schandalig. Ik, Ja, net voor de live-shows ben ik er uh, uitgevallen. Echt? Ja, Allee. Was ja, dat het voor... jaar? En de laatste jaar 25 zat ik, ja. Dat was het jaar van Brahim en ja, Natalia, Natalia, Brahim. Het was zo'n goed jaar eigenlijk. Dat was, ja, dat was de heel... eerste, eerste editie. Eerste. Hè? Ja, yeah. dat was fantastisch. Ja. Hè? Ja. Kijk, Silke, maar nu is ze gewoon op jou. Ja, Radio Silke, oké, dikke volgt. kus hè, en knuffel. Dankjewel. je wel. Dikke kus terug aan iedereen. <laughs> Jojo, dag. Ik weet nog dat ik... Ik werd toen bij Studio Brussel dat wij dat liedje zelf speelden. Milk Shuttle Girl. Ja. Fantastisch. Ja. Ik ga dat nog eens spelen zien. Oh. Hoe oud is dit? Goh. oh my. Son. Ook weer zo lang geleden. Ik <laughs> voel me zo oud vandaag. Dankjewel. <laughs> oh, <cool. laughs> Like a dream Sweet Days makes you wanna scream A lot of women say it's better than You know what I mean Van de HDC, zoals Michael Ozer uit Leuven nog hebt. Wat een throwback. Ja, wat een throwback. zeg Amai. Ja, heel speciaal nummer voor mij. Jawel. Hoe lang is het geleden dat je het liedje gezongen hebt? Een hmm. paar jaar? Ja. ja. Kennen ze het liedje in Turkije? De um, Die Hard fans wel, denk ik. Ja. Wel, ja, jawel. Intussen komen ook nog reacties binnen van mensen die het eigenlijk ook niet wisten dat jij het was. Ja, ja, de keizer stuurt nooit geweten dat, het, dat dit nummer van HDC was. Ja. Evie, Hazen, voedsel uit Deurne. Goedemorgen, Evi. Hallo, goedemorgen iedereen. Dag Evi. Goedemorgen. Jij werd helemaal Ajo. gek toen je dit hoorde. Vertel eens. Ja, ik was er echt aan het hopen dat jullie het gingen draaien. Um, dit neemt mij echt terug naar toen ik 14, 15 jaar was. Als een pubertje in mijn kamer. Ik weet het nog, een hete zomer. En ik stond dat nummer heel de dag te playback. dekken. Dat was ik manager. Een goeie hete zomer. Maar ja, Ken je het verhaal achter het liedje, Evie? Um, nee, eerlijk gezegd niet. En wel, ja, de, de, de diepte van de tekst is indrukwekkend. Want... <lacht> Leg het Te, uit. Het is eigenlijk zo simpel. Uh, de, deze song hebben wij toen samen met Yves Jonge gemaakt. Hè? Producer, ja. Ja, en uh, in de studio had ik heel vaak chocolade. En Yves zei op een dag laten gewoon schrijven over chocolade. En <laughs> dat so is het. Zo is het. Milk Chocolate Girl. Hij heeft toen het refrein geschreven en toen heb ik de twee uh, versen geschreven. Ja. Dat is het verhaal. Ja. Dat is het verhaal. Gewoon chocolade. Oeh, ja, en hit gewoon. Hè? Ja. Ja, maar zo wordt dat. dat ja, als je ding. de inspiratie niet gaat ja. zoeken. Nee, nee ja. inderdaad. Is allemaal niet nodig. Het is vier voor acht. De zon is een beetje laat huh? opkomen, zie je. Dus Chainsmokers in Coldplay. Goedemorgen. Ik heb been reading books of old. The legends and the myths. Achilles and his gold. Achilles and his gifts. Spider-Man's control. Batman with his fist.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 Testaments they told The moon and its eclipse And Superman unrolls The suit before he lifts But I'm not the kind of person that it fits She said, where'd you want Just like this. Zeg ja, zeg nee. La, la, la, la, la. En dit is onze stelling. Het zeggen als er iets tussen de tanden zit. Herontdek bij Colmar onze heerlijke Belgische klassiekers vanaf 12,95 euro. Drankenbuffet, altijd ingegrepen. Colmar Restaurants. Blijf lekker jezelf. 1 en ActivAc vc 2 presenteren. Het enige echte FC de kampioenenkamp.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 Kampioen zijn was nog nooit zo plezant. Bij Gedacht! Kolmaar vindt dat iedereen lekker zichzelf mag zijn. Thuis natuurlijk. Schat, is er nog een wijntje? Uh, alleen nog maar witte. Oei. En nu ook weer bij Kolmaar. Uh, schat, wit of rood? Ah, of uh, uh, bruis? Of plat? Oh, Het Kolmaar drankenbuffet? Dat is gewoon altijd inbegrepen. Reserveer nu op kolmaar.be. Kolmaar restaurants. Blijf lekker jezelf. Peter van den Veren. En hier gaan we over discussiëren. Doe zelf even mee. Het zeggen. Als er iets tussen de tanden zit, doe je dat ja of nee? Nu in de app. Ontdek nu de mm app En neem M&M overal mee. Het is 8 uur. Jannik Aans. M&M Nieuws. Goedemorgen. Er moet beter onderwijs komen voor jongeren in gesloten instellingen. Jongeren die in gesloten instellingen zitten moeten betere onderwijskansen krijgen. Dat zegt Caroline Vrijes, die de commissie leidt. die toezicht houdt op de jeugdinstellingen in ons land. Er wordt altijd eerst geprobeerd om die jongeren les te laten volgen op de school waar ze al zaten. Buiten de instelling dus. Maar soms gaat dat niet en daarom worden er ook in de instellingen lessen gegeven. Maar het niveau van die lessen kan beter, zegt Caroline Vrijes. Het probleem is, vaak zijn dat echt praktijklessen en, en blijven jongeren op hun honger zitten. En het, het moeilijkste daaraan is dat het niet leidt tot diplomas en certificaten waar jongeren iets mee zijn. En dat is toch wel ja, opmerkelijk om het zo te zeggen, want soms zitten jongeren daar heel erg lang in de gemeenschapsinstelling. En ja, staat hun, hun onderwijscarrière ja. volledig on hold, want wat ze leren is in hun ogen soms ook wel vrij nutteloos. Het jaarrapport met alle aanbevelingen voor de jeugdinstellingen wordt vandaag in het Vlaams Parlement voorgesteld. We veranderen niet meer zo snel van job. Bijna drie op de vier werknemers wil voor de rest van zijn loopbaan bij dezelfde werkgever blijven werken. We zijn dus niet meer geneigd om van werkgever te veranderen dan bijvoorbeeld acht jaar geleden. En dat nu er een record aantal vacatures zijn. Dat is toch anders in andere landen, zegt Randstad, die een nieuwe bevraging deed. Het feit dat we anciëntijdsverloning hebben, dus naarmate je langer in het bedrijf blijft, krijg je meer verloond. Zelfs zonder dat je per definitie beter werkt, Werkt. Dat is minder sterk aanwezig in het buitenland. Naarmate je langer in een job zit, word je ook langer beschermd. Je hebt je ook langere opzegperiodes. Ja, en dat maakt de drempel om te veranderen van werk in België ook iets groter dan in vergelijkbare landen. De haven van Antwerpen mag dan toch uitbreiden. Er komt dan toch een uitbreiding van de haven van Antwerpen. Vier jaar geleden was er al een akkoord om meer plaatsen te voorzien om containers in de haven te krijgen, waardoor het polderdorp Doel ook toch zou blijven bestaan. Maar verschillende organisaties trokken naar de rechter omdat ze te weinig zekerheid kregen of ze daar het echt wel leefbaar zouden kunnen houden. Nu is er een compromis gevonden waarbij ook doel blijft bestaan en waarbij mensen er zelfs weer kunnen gaan wonen. Het gerecht laat burgers mee drugs opsporen. Het parket van Limburg wil gewone mensen inzetten om drugslabs en cannabisplantages te vinden. Gisteren werd er een infosessie gegeven in Pelt waar mensen zelf aan potjes konden ruiken om hoe ze drugsafval of drug drugslab moeten herkennen. Want voor het parket is de hulp voor omwonenden erg belangrijk. Eigenlijk heeft dat te maken met het feit dat wij in die dossiers vaak vaststellen dat als wij een buurtonderzoek uitvoerden, dat de burger eigenlijk altijd wel aangaf dat ze iets verdacht hadden opgemaakt in de buurt. En door er nu die signalen mee te geven, hopen we dat de alertheid van de burger vergroot wordt en dat ze zullen bereid zijn om dat te melden. Er bestaat ook een anoniem meldpunt voor drugsafval. In drie jaar tijd zijn er bijna 900 meldingen binnengekomen. De Rode duivels hebben hun oefenmatch tegen Burkina Faso gewonnen. Het werd 3-0. De doelpunten die kwamen van Hans van Aken, Leandro Drossara en Christian Benteke. En het eerste doelpunt viel al na een kwartier van Hans van Aken En dat met zijn hoofd. De kopkracht is, is, is helemaal mijn sterk. Dat is, ik als ik in, in de 16 kan... Infiltreren, zoals vandaag ook. Ik denk dat, uh, dat de flanken uh, goed hun werk gedaan hebben. Dat we daar gemakkelijk uh, twee tegen één konden vinden. En als dan die voorraad te komen en ik kan infiltreren in die 16 meter. Dan, uh, ja, en die bal komt dan, dan goed. Dan uh, is dat eenmaal van mijn sterkte. Dus, ja. En hiermee begon het nieuws. Er moet beter onderwijs komen voor jongeren in gesloten instellingen. Dat blijkt uit een nieuw rapport met alle aanbevelingen voor die jeugdinstellingen. Vandaag is het meestal droog met afwisselend zon en wolken bij zo'n 12 graden. Vanaf morgen wisselvallig weer een koud ook tot 8 graden met zelfs opnieuw winterse buien. En s'nachts gaat het dan ook vriezen. Goedemorgen, Dagajo. Goedemorgen, uh, even kijken naar Antwerpen. Daar is de weg in uh, Kleine Bareel op de 119 vanuit Breda net vrijgemaakt, twee minuten geleden. Maar er staat wel nog één uur file vanaf Brecht. Het gaat dus nog een tijdje duren voordat het daar weer wat vlotter gaat. Uh, heel wat mensen zijn ook omgereden via kleinere wegen, dat is logisch. Dus je moet rekening houden met de vertragingen van zowat 20 minuten. Dat is op de Breda-baan in Brasgaat en op de Brechtse baan in Sint-Jop. Dat is telkens richting Antwerpen natuurlijk. Andere files naar Antwerpen staan er op de E17. Dat is zo'n 20 minuten vanaf Haasdonk. En op de E34, 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost. Antwerpse ring richting Gent. De gewone drukte van Berchem zie ik tot aan linkeroever, ook zo'n 10 minuten. En dan even kijken naar Brussel. Daar een beetje aanschuiven vanaf Ternat op de E40. Ook op de A12, 10 minuten aanschuiven van de Rupeltunnel tot aan de afrit naar de N16, dat is in Willebroek. Op de E19, 10 minuten vanaf Peuty. Op de e 314 20 minuten van Tieltwingen tot Holsbeek, E40, een kwartier vanaf Everberg en dan ook vanaf Jezus-Eik op de E411. De binnenring rond Brussel is goed te doen vanmorgen, 10 ja, tot 12 minuten aanschuiven tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. dat is voorlopig eigenlijk alles. Eh, maar dan op de ring rond Gent, richting Zelzaten, daar gaat het wel een kwartier langzamer van Destelbergen tot Gent-Zeehaven, komt door een defecte auto daar. En richting Drongen vanuit Zelzaten staat er 20 minuten file van Langerbrugge tot e Vergem. Het zeggen als er iets tussen de tanden zit, daar gaan we zo meteen over discussiëren. Maar we hebben ook iets moois, natuurlijk, elke ochtend. Dan steken we onze handen en onze armen even in de lucht om de dag te groeten. Je mag zo meteen meedoen, Hadis. Mm -hmm. het, het voelt een beetje sectarisch, maar het is, het is compleet <lacht> onschuldig. Maak je geen zorgen. Ik kan op dit moment trouwens DJ Wanne zien. Die staat live. Maar werkelijk voor een stoet kabouters... Het is mooi, op de app van M&M staat aan de school Sint-Josef in Sint-Lambrechts-Woluwe. Ja, Didjewanne, uh, je staat er klaar om massaal de handen in de lucht te steken. Wat gaat mm -hmm. er gebeuren vandaag? Ja, Ik sta tussen een hoop konijnen, je kan het ook zien in de app. Een hoop paashazen is het ook wel. Want we ja. doen hier een paasrun vandaag, uh, ook om geld in te zamelen voor Oekraïne. Dus heel mooi. Eigenlijk was dat een Santa run maar dat is dan uitgesteld geweest. en zo, Dus ah, ja. het is een paasrun geworden. Goedemorgen allemaal! Goedemorgen! Oh. Dat is een hoop volk. Ga eens eventjes gewoon aan iemand vragen hoeveel rondjes ga jij lopen vandaag? Uh, twintig, denk ik. Twintig. Hoeveel ja. ga jij er doen? Uh, twaalf. twaalf. Twaalf. Twaalf, twintig. Ze gaan hier gewoon veel rondjes lopen. Maar nu, allemaal die handen in de lucht. <lacht> voilà. Oh, heerlijk oh. dit. Zie is mooi. Ja, kijk, je kan het ook live mee volgen in de app. En ook zelf doen natuurlijk. Steek je handen en je armen in de lucht. Dat kan zoveel deugd doen. Want dames en heren, welke dag gaan we vieren vandaag? Oh. Een mooie woensdag. En zing het nog maar eens, meisjes, kanadaan. Ho! Wauw. Goed hè? Voelt je het HDC? Voelt het? Goed. Goedemorgen. Dang.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 Je maakt me maar niet Spanish, alkekeven irritaties Weinig communicatie, je niet aan je reputatie Nee, we worden pas één als je werkt met twee Of we doen het nu samen, anders die verraden ik. ik, ik wil niks meer dat verblind door je liefde Ja, en als je me mist Laat het me beter zetten zelf voordat ik aan, aan, aan ben Ik wil dat je niet wegloopt En met de nacht vertrouwen We gaan discussiëren op deze mooie woensdag. Ja, Elke morgen dan discussiëren we over een relevant onderwerp, uh, HDC. Mm -hmm. Dingen waar mensen mee bezig zijn op dat moment. En vanmorgen is dat... Het zeggen als er iets tussen de tanden zit. Ja. Uh, mm -hmm. Nog niet zeggen of je daarvoor of tegen bent. Of je dat zelf doet of niet. We hebben een paar meningen. Onder andere van Martien Matthijs uit Sint-Ruiden. Zegt absoluut ja, Martien. Waarom? Ja, uh, ik zou het zelf ook graag weten als er iets vies tussen mijn tanden zit, want ah. uh, ik knap af op een slecht verzorgd gebit, Oeh, Ja, en je zegt <laughs> dat dan ook, van, uh, als je iemand tegenkomt, van oei, u heeft een slecht gebit meneer op hm. Ja, nee, nee, oh, nee, niet als ik zo iemand random tegenkom, maar als nee. ik bij iemand ben wat ik ken, zal ik ook heel voorzichtig zeggen van, uh, er zit iets tussen je tanden. Ja, of een subtiele telefoonnummer aan de tandarts geven ja. is altijd een goede ja. mogelijkheid. Martien, dankjewel voor je moedige getuigenis. Tommy Nuit in Zuid-Kortrijk. Goedemorgen, Tommy. Goedemorgen. Jij durft ja. het niet te zeggen. Nee, ik zou, ik zou die termen, alwaar dat, dat ik het zelf ook graag zou weten, maar ik zou gewoon eigenlijk echt zo focus blijven kijken naar, naar dat stukje tussen die tanden, <lacht> maar toch niet durven zeggen. Maar gewoon al zo blijven staan. Oké, okay, ja. Tommy, dankjewel. We gaan even kijken. Op Twitter is er ook uh, gereageerd. Ja, het is heel duidelijk. 90% zegt ja, ik zou iets zeggen, en 10% zegt nee. Oké, okay, zometeen gaan we aftellen, HDC: dan moet jij ja of nee zeggen. Op de stelling die als volgt klinkt... Het zeggen als er iets tussen de tanden zit. Ja, ja. Ja, ja, Op huis. ja tuurlijk wel. Ja? Ja. Ja, heb je het al voor gehad dat je dat tegen iemand moest zeggen? Ja. ja en wat zat er dan tussen de tanden? Uh, heel vaak Peterselie. Ja. Ja. <laughs> <laughs> dat is zo herkenbaar. Zo'n vuile boel. Nee, ja, dat is fijn. Ja, zo lekker, maar zo lastig. hè. Ja, ja, maar dat wordt ook overal opgestrooid dat je denkt: ja. van, er hoeft geen Peterselie. Nee, klopt. Dat is toch wel lekker. Ja, dat is lekker. Gezond. Ja, op, op broodjes en zo vind ik dat bijvoorbeeld niet nodig. Ja, ja. slaatjes. Slaatjes, je dat, dat lekker, is weer iets he? anders. Zo. Ja. Ja. Jij, Kouter? Ja, ik zeg het ook omdat ik het gewoon ook zelf wil weten. Er is niets zo genant als eigenlijk dat je weet dat je aan het praten bent tegen iemand en dat je weet dat hij de hele tijd aan het kijken is naar je gebied, dat er iets tussen zit. Ja, ja is, en wat die Tommy zegt, hè, dat je daar zit aan te staren op de duur. Hoor je mee wat die mensen zegt? Nee. Is, nu, Peter Celi dat is heel duidelijk, maar soms is het ook zo... Um, zo, zo witte dingen, zo een stukje kaas of wat brood dat daar nog tussen hangt. Dat is dat, een beetje En dat iets, is hè? moeilijker. Ja. Omdat voor hetzelfde geld is het een beetje kalk dat er tussen hangt. Oh. Ja, maar ik. ik <lacht> <lacht> dat, dat is toch zo? <lacht> oh ik ben nu zo super zelfbewust <lacht> over mij. Ja, dat is super raar. Ja, maar gelukkig gewoon langs, ik moet met zonder zever. Ik ga om de drie maanden naar de tandarts, omdat er altijd gigantisch veel kalk groeit. Ah, ja. En ik poets nog dan en flos. Ja, maar ja. Dat, ja. Ja, dat is bij iedereen anders. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, maar ik heb dan mijn vrouw bijvoorbeeld, die is dan gisteren naar de tandarts geweest, die heeft in haar hele leven nog geen enkel gaatje. Mij? En die moet nooit kalk laten weghalen. Wauw, zot. Ja, dat is gek. En dat is dan alleen maar haar tanden, man. Voor de rest is dat ook zo onwaarschijnlijk. Goed ja. <lacht> <lacht> gezeverd. Het is niet waar, het is geen zevers, sorry. Nee. Uh, we moeten het even hebben over Tek van, van HDC, uh, onze gast van morgen. Het liedje is intussen 13 jaar jong. Ja. ja. Wel, als je dat liedje hoort, wat voel je dan? Ja, heel veel warmte. Ja, het is heel, heel fijn om. om, om, ja, om een... Uw land te vertegenwoordigen. Dat is heel fijn. Hè? Dat is een heel ander gevoel. De vierde ja. zijn jullie daarmee geworden. Uh, uh, is Turkije daarna nog... Zijn ze kort daarna gestopt? Of... Uh, daarna hebben ze nog, denk ik, twee of drie jaar deelgenomen. Ja. En dan zijn ze gestopt, ja. Jammer, hè, jammer. Ja, is jammer. Zou het er ook nog van komen? Ho, ik hoop het. Ik hoop het, maar ik weet het niet. Jullie zijn welkom, hè. Ja. Ga nog goed spelen zien. Dat begint alleen al. En dan roept ze op een bepaald moment. Dan hou je vast. Zou je roepen, hè? Kom aan. Ah, ah, ah. Roep dan. Dat. Wat roep je daar eigenlijk? Is dat Run? Dat ben ik niet. Oh, nee. Huh? Maar je was toch over aan het roepen, dus ik ja, heb het niet gehoord. Ik, we gaan nog eens spelen. O, dat moet moeten nog eens zin. horen. Ja. <totstuk> <laughs> Dit ben je wel, hè? <laughs> Show. We zijn weer een beetje wijzer geworden. De, ja, de Song van Turkije van 2009 voor het Songfestival door HDC. Dylan Vlasselaar uit Limburg. Uh, die wist totaal niet dat dit door jou gezongen werd. Ah, wordt het door een Belgische gezongen? Ja, effectief. Allee. Doe ik van? Ja. Ah. Die wist niet dat... De, de, Alright. Ja, Kijk, die is 21, ja. vandaar. Ja. Um, heb jij dubbele nationaliteit trouwens? Ja. Ja. En was dat dan bij geboorte of heb je dat moeten aanvragen? Nee, dat is bij geboorte zo. Ik heb ja. dat ook... Ah, je bent ja. en Marokkaanse en ja. Ja, dat is onwaarschijnlijk goed. Ik ben gewoon ja, uh, Vlaams, sorry daarvoor. Sai. <sij> nee, niet. <sij> Het is een prachtige woensdag, 30 maart. Het weer een beetje frisser op dit moment, oh, een vermoeden van zon wel. En um, maandag. maandag, toen hadden we een bijzondere gast, hadden we de nieuwe Miss België hier, 2022. Hm. En plots liet hij vallen van... Uh, ja, Ik kan nog iets, ik kan ook zingen. <sijs> ik kan zingen. Ja, ik kan zingen de Eurovisie, Eurovisie Songfestival Song van Frankrijk van vorig jaar. Goedemorgen, Cheyenne van Aardle. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Je zet dat gewoon langs de neus weg en op een bepaald moment zong je dat ook gewoon. En dacht je van: ja, man, hopelijk is het goed, maar. Oh. Ja, oh. Ja, dat ging zomaar door. Dachten we van, Oeh, dan wow. moet je dat nog eens komen zingen. En nog zo met... niet opgewarmd. Het was heel vroeg. <laughs> ja. Intussen ben je wel Chapeau, opgewarmd. Chapeau, zeg. mij. En zometeen ga, ga je het ook live zingen. Hoe zijn de reacties op je misleven tot nu toe, Cheyenne? Wel, ik uh, heb van Kedis meegekregen toen ik werd gekroond. Kedis, de vorige mis. Ja. ja. Uh, dat ik niet naar de reacties mocht kijken. En uh, ze zeiden, je moet me dat echt beloven. Ik zeg, ja, ik ga dat niet doen. Want ja, er is altijd wel negativiteit ook. Mm. Dat dat uh, is waar, die wordt ja. verspreid, dat is heel jammer. Want dat is de wereld waarin we leven. Maar uh, ja, voor de rest uh, moet ik me even nog tonen wie ik ben. En uh, dan ga ik uh, naar de reacties kijken. Abba, twee keer op drie dagen in de ochtendshow op MNM. Dus niet ja, is slecht natuurlijk. Wat, wat doe jij met negatieve reacties, Hadis? Hè? Uh, ga, ja, 90% van de tijd trek ik mij dat allemaal niet aan, maar ja, we zijn. Ik ben ook maar een mens, hè? Ik ben geen robot, dus af en toe raakt dat mij wel, maar ik... Toch nog? ja, soms wel, soms, heel soms. En waarom dus... raakt jou dat dan op? Ja, dat zijn zo van die dagen dat je je eigen een beetje emotioneel uh, zwakker voelt en dan, dan, dan kunnen sommige dingen u raken. Hè. Ik zeg ja. het, hè? We zijn geen robot, hè? Je zit een mens en, en sommige dagen zijn gewoon wat zwakker als de andere. En dat is het. That's it, maar voor de rest. Ja, ben ik wel sterk genoeg om te zeggen, F you? Hè? De, ja. Dat klopt. Ja, dus DJ Couter je hebt een artikel zitten lezen, een interview met, uh, met Cheyenne. Mm -hmm. Er waren een paar dingen opgevallen, vertel. Ja, er viel mij uh, bijvoorbeeld op dat jouw Guilty Pleasure, dat jij veel schoenen hebt ja. en dat je zelfs op je misreis een aparte koffer had met elf paar schoenen. Ja, dat klopt. Elf Paar, <laughs> Ik vind dat schoenen een outfit maken ja. en tassen ook, dus dat is heel belangrijk. Maar elf paar, hoeveel, hoeveel heb je er thuis? Oh, dat weet ik echt, durf ik niet te Maar zijn, je ja. hebt een aparte kamer voor je schoenen. Ja, dat is ja veel, maar dat is, dat is het enige dat mij zo zot maakt. Dus ik denk dat Miss België wel een schoenensponsor nodig hebben. <laughs> bij, deze, bij deze. Ja, goed gedaan. Ze. Ja, super. Alright. Hoeveel paar schoenen heb jij, Hadisse? Oh. Er oh. ja. ja. zou er ook wel veel zijn. Maar, maar wat ik wel doe is: uh, om de twee à drie maanden uh, kuis ik mijn kasten op en geef ik mijn kleren weg aan mensen die het nodig hebben. Oh, okay. Ja, dat doe ik wel. Mooi, dus ik, ik stapel niks op. Nee. nee. Goed, we gaan vooral uh, muziek maken. Hè. Jij mag ben naar ons live podium gaan. Je gaat uh, okay. Barbara Pravi haar voila zingen van het Eurovisie Songfestival, waar ze net niet mee gewonnen heeft. Ja, dat misschien dat ze jou moeten sturen, Shaya. Ja, misschien volgend jaar. Ja, precies dat. <lacht> Pak het mee. Ga naar ons podium. Over uh, anderhalf minuut hoor je het live bij ons. Radio 2 en MM duiken samen de koerswereld in. De Volgwagen, een gloednieuwe podcast van Stan van der Waarden en Anne Rijmen. Wie zijn de helden van de koers? Hoe voelt het als je wint? Wat als je verliest? Waarom trainen ze in het buitenland? Mag je nog een frietje eten? En vooral, valt er mee te leven. An en Stan verkennen de grote klassiekers, samen met familie en vrienden van onze wielrenners en ex-toprenster Jolien Doren. De Volgwagen, een podcast van Radio 2 en MNM. Check het in de mm app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 De producten van het merk Carrefour. Dat zijn kleine prijzen met grootste principes. Wortelen die moeten bio- en belgisch zijn. En een fortuin kosten. Maar nee. Maar ja. Wedden voor een euro. Een euro? Wat koopt u daar nog voor? Wortelen. Ah ja, want Belgische biowortelen van het merk Carrefour kosten maar één euro per kilo. Carrefour, we hebben allemaal recht op het beste. Het is 22 over acht. Op dit moment zie en hoor je in onze ochtendconcertstudio de luxe... Een onwaarschijnlijke versie van deze song. Voilà, voilà, voilà, voilà suis, me voilà, Barbara Pravi van Frankrijk speelde dat op het Eurovisie Songfestival. En nu gaat Cheyenne van Adelen het spelen. Onze nieuwe Miss België 2022 en Miss Mol uh, 2002 <lacht> zal meeluisteren. Dat Zeker. is wel mooi. Ja. Klik op de app van M&M, kijk, luisteren en reageer. We gaan het licht aansteken. Dit is Miss België 2022, Cheyenne van Adela live. Cheyenne, het is aan u. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux bleus et de son rêve fou. Moi ce que je veux... C'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis Me voilà même si mis à nu j'ai peur Oui, me voilà dans le bruit, dans la silence Regardez-moi, ou dis-moi ce qu'ils ont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 Stel een reactie binnen in onze app. Jesse Timmerman uit Malden, wat vond je ervan? Ik vond het echt heel mooi. Um, het is een verborgen talentje, hè. Ja, zeg. Dat is wel echt straf, ja. die binnenkomen, Ja, Linda Rozes zegt kippenvel. Geoffrey zegt prachtig koude rillingen krijg ik ervan. Katrien Deel zegt dat is niet mis. Jens dacht zelfs even dat Barbara Pravi, degene die het origineel gezongen had, dat die hier live bij ons was. Veel kippenvel komt vooral binnen. Heel goed, hè. hij? wat vind jij ervan? Amai, echt heel mooi. En zo zelfzeker, hè. Ja, ik geniet ervan om maar zo bezig te zien. Heel mooi. En vooral is dat nog nooit gedaan op een podium. Nee. Kijk, bij deze, nee, Miss België 2022, kan intussen ook gewoon zingen. Fantastisch. Zeg, ik weet dat jij zaterdag niet kon komen naar het sportpaleisfeestje. Ja. Dat is jammer. Ja. Um, maar jij gaat er wel voor zorgen dat andere mensen kaarten kunnen winnen. Aha. Want je hebt een strafverhaal dat misschien waar is of misschien niet waar is. Om dat te horen moet je blijven luisteren. Het gebeurt allemaal over tien minuten. Nee, nee, nee, nee. De grote peter van de veren,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 Like my favorite song going round and round my head hey. Hey. Hey. Hey. hey, it's been too long Some days I can feel it, but the feeling ain't all blue You got me believing, one day you gotta come through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 Where well, oh, are you now? Van Last Frequencies. Het is uh, exact half negen intussen. Goedemorgen, Jannik. Hey, goeiemorgen. belangrijkste nieuws vanmorgen, vertel eens. Wel, er uh, moet beter onderwijs komen voor jongeren in gesloten instellingen. Dat uh, zegt in ieder geval kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes, die ook die commissie leidt, die toezicht houdt op die jeugdinstellingen. Er wordt eigenlijk uh, altijd eerst geprobeerd om die jongeren les te laten volgen op de school waar ze al zaten, buiten de instelling dus. Maar dat gaat niet altijd en daarom wordt er ook in de instelling les gegeven. Maar het niveau van die lessen kan echt wel beter, zegt uh, Caroline. En... Ja, zeg maar. Nee, nee, zeg maar. <laughs> en toch ook opletten voor wie nog uh, dit weekend de bus of de tram neemt, want de lijn die controleert vanaf zaterdag, dus begin van de paasvakantie, meer op zwart rijden, want door corona zijn er meer mensen die eigenlijk niet gebetaald hebben voor de bus. En daar wil de lijn toch wel iets aan doen. Heb jij ooit de bus genomen of de tram zonder te betalen? Nee. Nee. Altijd betaald. Ja, ik wou daar. Uh, nee, ook nooit. Ja. Ja, die Wanne, maar die is hier natuurlijk niet. Die heeft dat wel gedaan, gedaan. Uh, ik denk het wel, ja. die heeft dat iets toegegeven. Oh, Moet ik zitten te vertellen, hè? Ja. Dus. VRT-nieuws.be <laughs> of uh, de app van MM. Om alles te volgen. De problemen op dit moment uh, van nog wel? Nou, redelijk, redelijk. Inderdaad. Want uh, vanuit Breda naar Antwerpen zijn uh, dus alle rijstroken op de E-19 weer vrij bij kleine Bareel. Er staat nu nog ongeveer een kwartier file bij Brecht. Uh, zeker niet meer van de snelweg rijden. Blijf op de snelweg, want op de kleinere wegen naast de E-19, dat is bijvoorbeeld de Breda-baan uh, in Brasgaat of de Brechtse baan van Sint-Jop naar Schoten. Daar staat wel nog flink wat file, omdat heel wat mensen zijn omgereden. Verder zijn er nog een aantal andere files. 25 minuten toch nog wel aanschuiven vanaf Haasdonk op de E17, is toch wel pittig. E34, 10 minuten vanaf Waaslandhaven-Oost en op de E313, 10 minuutjes vanaf Wommelgem. Antwerpse ring dan richting Gent, daar gaat het een kwartier langzamer. Tussen Deurne zie ik een linkeroever. En dan even zien naar Brussel, ja files van 10 minuten eigenlijk hoor maar hoor. Vanaf Affligem op de E40, op de A12 van de Ruppeltunnel tot aan de N16 in Willebroek. Op de E19 Vanaf Zemst. Op de E314 tussen Aarschot en Holsbeek. En op de E40 vanaf Everberg. Komt ook door een ongeval in Sterbeek. rechterrijstrook is daar dicht. En dan tot slot de binnenring rond Brussel. Kwartier aanschuiven van Bijgaarden tot Vilvoorde. En op alle andere delen van de ring zijn er nog kleinere vertragingen van zowat vijf minuten. Hm. Dit is wel heel straf. Straks kun je kaarten winnen voor het Sportpaleisfeestje van nu zaterdag. Als je kan raden of het verhaal van HDC waar is of niet waar is. Dirk de Baat uit Assenede die stuurt een appje. Het verhaal van HDC is waar. Ik ja, heeft nog niets gehoord. Ja, Dirk, monkey. Kan, kan niet. natuurlijk. Maar uh, ja, het is, we hebben een tipje van de sluier gehoord. Als het waar is, is het wel straf. Toch? Dat is waar. Allee, ja, het is ik niet nee, nee. waar. Ja. Misschien niet waar, niet maar dat ja. kan ja. ook. Hè. Bom, dat verhaal hoor je over drie minuten en een half. Goedemorgen! Koude keukenvloer, warme ochtendboer, verse boterham. Extra kilogram. Lekker in de auto, sneller met de moto. Handig met de fiets, de tijd haal je weer niet.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 We like like someone. Someone Is vijf over half, goeiemorgen. shotgun van George Ezra. Word je altijd gelukkig van, natuurlijk. Avonds uit Dessel, die laat nog weten. HDC bent uitgerekend in de week van Molkermis in België. Het is Molkermis. Ah, naar de kermis. All right. Ja. <lacht> Had ik tijd. Ja, toch wel, ja. hij, hij zegt, ik ben ervan overtuigd dat zij er zo goed als anoniem kan rondlopen. Ja, dat denk ik niet. Ik, ik denk het niet. Ik, ik denk het wel, ze. Jawel. Ja, een klaksknop en. Een klaksknop. In... <lacht> <Een> zonnebril. <lacht> Oké. Okay. Zonder saus het leven. Pauls saus smaakt toch wel. Ja, Weerman Bram. Hebben we een klakje nodig vandaag? Uh, wel, nee, nee, niet echt hoor. Het ziet er nee, niet ja. slecht uit het weer. Hè. Wolkenvelden op dit moment. Deze ochtend kan er hier en daar nog wat gedruppel zijn. Maar er zijn ook opklaringen. En in de loop van de dag verwachten we overal vrij zonnig weer. Wel fris weer. Met temperaturen die niet veel hoger komen dan 10 graden aan zee. Uh -huh. En tot 13 graden elders. Uh, iets meer wind ook dan gisteren. Matige wind uit het noordoosten. Dus het zal zeker wat frisser aanvoelen dan gisteren. Nu, vanavond en vandaag neemt die bewolking toe. Ja, en dan tegen morgenochtend verwachten we neerslag. Hè. Nu het wordt koud vannacht, minimaal tussen 1 en 4 graden. En dat is dus koud genoeg voor wat winterse neerslag. Dus niet alleen regen, maar uh -huh. er zou ook wat smeltende sneeuw kunnen bijzitten morgenochtend. Okay. Morgen trouwens ook overdag veel wolken met dus eerst die regen- of smeltende sneeuw. Later op de dag nog een paar buien. En ook die buien die kunnen winter zijn, zeker tegen morgenavond. Er staat een kille wind uit het noordoosten morgen en de temperatuur... Ja, die zijn echt wel koud voor de tijd van het jaar. We halen maar vijf of zes graden. Ook vrijdag uh, verwachten we vrij veel wind. Het gaat echt stevig waaien met de regen of smeltende sneeuw. En opnieuw koude temperaturen van een graad of zes. Het weekend ziet er nog altijd fris uit. En ook wisselvallig met af en toe een bui. Hoeveel is het gemiddeld in uh, Istanbul, HDC? Temperaturen? Oh. Het was warm uh, de dag dat ik... Uh ik ging graden? vliegen naar hier. Ik denk dat het 15, 16 graden was. Hmm, heerlijk al. Ja. ja. ja. Net iets beter dan samengevat, Bram. Wel vandaag nog vrij zonnig, maar ook vrij fris. Morgen en vrijdag koud met regen of smeltende sneeuw. Na 13 jaar. De grote Peter van de Verre Sportpaleis Show. Hoeveel keer slapen is het nog? Uh, nog. Drie keer. Nou, drie keer slapen, dan is die Sportpaleisshow. Dan zing je mee met de nummer één van Vlaanderen, Meteor Sam Goris. Lorraine komt ook, trouwens. Ook ja. van het Eurovisie Songfestival. Heerlijk, toch? Van Echelpoel, Willy Sommers. Uh, het wordt een heerlijke show. Er zijn nog een paar verrassingen. Mensen zijn al aan het raden wie het zou kunnen zijn. We mogen wel zeggen dat die verrassingen ook al in het Sportpaleis gestaan hebben. Dat mogen we ja. zeker zeggen. Zelfs op het podium. Oh, ja. Dat met veel volk erbij. Maar goed, dat, dat kom je zaterdag allemaal te weten. Als je nog geen kaart hebt, ga naar mnm.be. Klik daar op enorme poll. Die zal er trouwens ook zijn. Het zal met heel veel paars zijn. Je mag paars dragen, het hoeft niet, maar het is wel leuk. Uh, je moet het nu wel doen, want kom, we hebben zo hard gewerkt voor een paarse paars ja, outfit. Ik, vandaag, ik kies vandaag mijn outfit, hè. Ah, ja, jullie, oh. Kun je het doorsturen als ik hem heb? Nee, nee ik zie wel dan uh, zelf. Ja, ja, ja, ik, ik, ik heb echt zes outfits geprobeerd, is dus allemaal niet goed. Ik heb eindelijk een goede outfit nu. Moeilijk kleur ook, okay. hè. Ja, hallo. Ja, okay, het, yeah. het is gewoon dol groen gekozen of zo veel. Nee, groen, groen vind groen. ik ook niet makkelijk. Zo. <laughs> groen. Nee, paars <laughs> vooral, ja. Het moet niet, maar het is wel leuk natuurlijk. En dan die party met DJ's Ilsen en Verdoosd Frank, Voltage Snebeck groot spectaculair dankfeest voor jou. Je kan vanmorgen je kaarten winnen of zeker spelen en ze halen op MNNBE. Maar HDC, je hebt een verhaal voor ons. Mm -hmm, ja. De luisteraar moet raden of het waar is of niet waar is. Mm -hmm. Als je het juist hebt, dan win je die kaarten. Vertel, welk verhaal heb jij voor ons? Um, ik ben gevraagd geweest voor Belgium's Got Talent. Het programma op VTM? Ja. En ik heb hiervoor auditie moeten doen, mm -hmm. via Zoom. Oké. Okay. De bedoeling was dat je in de jury ging zitten? Ja. Of uh, ging op ooit? Ja, nee, nee, in de jury. En waarom ben je dan niet... Uh, want we hebben jou niet gezien in de jury. Nee. Hoe komt dat? Ja, omdat... Uh, ja, het is, het, is, het is... Ja, die quarantaineregels en zo verder. We, we zijn er niet uit geraakt, ik dat zal het niet. zo zeggen. Ja. Okay. Moeilijk allemaal. Ja. Het was... Hmm. Ja. Is... H.D.C. Hij effectief gevraagd voor Belgium's Got Talent en had hij eigenlijk zonder corona los in de jury gezeten. Is dat verhaal waar of niet waar? Deel het nu in de app van M&M. Waar of niet waar? Veel succes. De strafste hit ontdek je hier op M&M. Dit is deze week onze Big Hit. Willy William, Trumpetta. I'm dead. Willy William. goedemorgen. Het is intussen 16 voor 9. HDC is hier bij ons. Yes. En net heeft zijn verhaal verteld dat waar zou kunnen zijn of niet waar ja. zou kunnen zijn. Als het juist geraden wordt, dan win je kaarten voor de Sportpaleisshow van nu, zaterdag. Thibaut Maastelink uit BNM. goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Dannet heeft ze verteld dat ze gevraagd is voor Belgium's Got Talent om in de jury te gaan zitten, maar door corona, quarantaine regels en wat is het allemaal, is dat niet door kunnen gaan en hebben we haar jammer genoeg niet gezien op VTM. Klopt dat verhaal of niet, volgens jou, Thibaut? Uh, ik denk dat het niet waar is. Waarom niet? Ja, ik ben dat bijna 90% zekerheid, omdat, ja, ik denk dat HDC nog altijd niet echt uh, niet meer zo doorgebroken is hier in België, dus ik oh. denk eerder van die. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. oh, Hart. Jeffrey Sarazijn uit hart. jij denkt dat het waar is. Vertel, waarom? Ja, ik denk dat het waar is, want met corona kan alles natuurlijk, hè. Mm -hmm. Dus ik denk dat het zwaar is, want in tijden van corona moet je er niets meer verschieten. Dat is waar. HDC, ben jij gevraagd voor Belgium's gaat Talent op VTM en had jij godverdomme op die jurystoel moeten zitten? Mag ik antwoorden? Ja. ja. ja. Het ik, verhaal is waar. Ja. Yes. Jeffrey, je <laughs> komt zaterdag, man. Je gaat ze allemaal zien. Willy, so Jeffrey. Sam Goris, Lorraine. <laughs> Lorraine. Uh, ja, noem het maar op. Je zal er zijn. Paars, hè, Jeffrey, paars. Ja, sowieso, sowieso. Peter. Komt goed, ja. Neem nog iemand mee, het is een plus eentje. Dus worden allemaal goed. Als je denkt, van, ik wil ook, gaan naar MNB. Daar staan nog een boel kaarten, dus uh, je kan nog komen. Jeffrey, fijne ochtend, man. Ja, vind altijd Peter, Dankjewel. Voor oh, chef. dat is zo twijfelen naar jou. Ja. Daarnet. Dat is ja, maai, nog niet doorgebroken. Ja. Nog, nog, als nog niet. Als Jong, Jong, niet die bekijk je wel als een heel ja. talent. Dat ook ja. niet. Zeg dus dus, maar geen Belgium Maar het wordt nog beter. Ja. Want wat hebben ze jou daarna gevraagd? En daarna hebben ze mij gevraagd voor The Voice: <hums> <hums> om in de jury te gaan zitten. Zo. Dat zou ik echt nee. zo goed gevonden hebben. Ja, ja, ja. jongen, maar ja. dat moet er dan toch nog eens van komen. Corona is Ja. Blij, dus. ja. Ik denk het wel. En ik zou het ook wel graag willen. Ja. Ja, waar let je dan op? Want jij hebt natuurlijk jaren ervaring in The Voice Turkije. Ja, ik, uh, ja tien jaar. Hè. Tien jaar heb ik in de jury gezeten. Hè, in Turkije, ja. bij The Voice. Dus ja. bij mij, ik, ik let op, op het gevoel gewoon. Ja. Ja, want soms kan het een beetje slecht klinken. Hè, die stem uh -huh. van die kandidaat. Maar uh -huh. als, als dat je hard raakt, dan draait je gewoon. Uh -huh. en, en dat heb ik altijd gedaan. Dus, Lijf, uh, heb je in ik... die tien jaar vaak winnaars gehad in de Voice? in Turkije? Eén keer. Oké, goed. Eén keer. Ja. Eén keer, maar. Ja, stel I Ik weet het. zit, ja, Het zit... Ja. Dat is toch altijd... De... Dat is toch altijd... Dat is Dat hadden we misschien niet moeten zeggen. Oh, nee. <laughs> Zie je zo. Dat, ah, ik, maar ik bij, dat... de, bij de Voice Kids in Turkije heb ik... Twee keer gewonnen. Ah, ja. Ah, okay. Van de hoeveel? <laughs> dat is wel drie keer in totaal. Toch? Ja, ja, dat is waar. Drie keer is wel goed. Dat is, drie, dat keer pakken... is wel, uh, drie keer is echt wel drie keer goed. Dat, dat pakken we mee. Kijk. Okay. Als deze vrouw zou zingen, dan draai ik me sowieso om. Aval of een complicated. 13 voor 9. Snelle vragen voor HDC, Deel zeker in de app van M&M. Het kan nog net. Goedemorgen.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 Dus eindelijk trouwens, eindelijk. Goedemorgen. Dus die Eveline, ik heb ooit kaarten gekocht voor mm -hmm. mijn, mijn oudste dochter. We zijn ooit samen, begin van de jaren 2000, naar Eveline gaan kijken. Ze was een enorme fan. Dus voor haar kerst in 2019 heb ik kaarten gekocht voor het optreden van Eveline. Toen kwam corona, alles werd uitgesteld. Intussen komt ze in 2023. Ah, top. Vier jaar later, heerlijk. Wauw. Kijk er wel naar uit. Ja, Er komt nog een vraag binnen voor jou, HDC van Sam Aert. Gaan we HDC nog eens kunnen zien optreden in België? Graag, ja. We hebben het er juist over gehad met het team. Ik zou het heel graag willen. Waarom niet? Ja, sportpaleisje willen met al jouw fans. Echt. Het zou fijn zijn, Echt geen probleem. Ine Hendricks uit de puur... Ja. Een Goedemorgen. Goedemorgen. Babytje. Is, is dat een baby of een schaapje? Een schaapje. Ja, of een, ja, nee. schaapje. ja, stop, ja baby Aster. Ja, amai. Als er geluid moet zijn, dan is hij ja. erbij. Dat is mooi. Zeg maar vooral, is die... Nee, is die vernoemd naar Aster en Zeymana? Nee, ja, dat klopt. Oh, schattig. Ja, oh, mooi. Is, uh, maar in het. denk over een naam. Ja. ja met een man, Wat als van oh, Aster van Toe, met M&M. En wij vonden zo'n mooie naam, dat we erachter van we Oh my! Ik vind Aster dat wel geweldig ja. van zijn kloten kan maken, dat is wel... Uh... Ja. Maar, ja, maar nog een complimentje geven aan Hadis, vertel eens. Ja, ik vind Hadis haar lekker super geweldig. Ja, hè. Ja. Mijn, mijn lach? Ja, ja super. Heel ja, aanstekelijk. Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, voilà, ja, okay. Geniet daar vooral nog veranderen van Aster, want hij heeft het lastig, precies. Ja. <laughs> Och, garme Aster. Ja, er komt nog iets binnen, een belangrijk stuk nieuws wat de Vlaming sowieso zal... Dramatisch. Het is dramatisch. dramatisch. Het is echt dramatisch. We ja. weten dat de kosten zijn aan het stijgen. Alles, allez, het is bergaf aan het gaan. Nee, dat is niet waar. Nu niet zo dramatisch, maar... <laughs> Maar uh, er zijn bedrijven, of drie op de tien voedingsbedrijven, uh, vooral in ons land, die overwegen het om hun productie een beetje terug te schroeven, om het wat minder te doen, omdat de kosten gewoon zo hoog zijn. Zo is er bijvoorbeeld een bedrijf die zegt van ja, als het ons zoveel kost, maken we gewoon geen mayonaise meer. Dus is dat zou misschien wel beter. geen mayonaise. Uh, dat is geen oh. mayonaise meer vindt in de winkel. Ja, het probleem is dat die kostprijs echt heel erg gestegen is. Specifiek voor sausen bijvoorbeeld. Die sausen, als die gemaakt worden, dan moeten die opgewarmd worden, maar daarna ook weer afgekoeld worden. Ja. En dat vergt heel veel energie. En gezien de energieprijzen aan het stijgen zijn, is dat ook niet zo... Alleen dat is een hoge kost. Dat ligt niet aan de ingrediënten, gewoon aan de... Nee, de ingrediënten ook bijvoorbeeld. Uh, eigeel specifiek dan, uh, dat zou 360.000 euro per maand meer uh, maar. kosten. Maar Ik waarom? We hebben hier toch ook gewoon kippen? Ja, maar dat snap ik dus ook niet zo goed. Vanwaar dat die maar Ja, ik denk ook die, ja, de, de kostprijs misschien om die kippen te onderhouden. Ik weet het ah. niet. Hè. Man, ja, lang? Maar geen mayonaise. Eet jij graag mayonaise Hadis? Heel graag. Ja, maar. Ja, mayonaise is toch ja, alles wat. Wel. Ja, alles wat de mens nodig heeft. Ja. Doe, je het, zo doe je het ook op alles? Nee, enkel frietjes. Nee. Dat's, mm. dat's dat is een gemiste kans. Gisteren toevallig nu nog een stukje pizza gegeten, overschot van het weekend. Met mayonaise. Een toefje mayonaise. Allee. En had mijn, mijn zoon dat gezien dat ik mayonaise erbij had, en die moest dat dan ook hebben. Dus uh, <laughs> ja, het is een beetje een slecht voorbeeld op dat vlak natuurlijk. Amai, en, maar, en wanneer gaat dat in, al die zeven? Ja, het probleem is dat ze dus niet goed weten. Ze kunnen al die kosten natuurlijk niet zomaar doorrekenen naar de consument. Want dan wordt het ineens gewoon superduur. Dan dachten ze van, ah ja, misschien moeten we dan de samenstelling een beetje aanpassen. Maar daarvoor moeten ze dan de tiketten veranderen. Maar ook die kostprijs is gestegen. Dus het is nog een beetje zoeken naar wat ze daar precies mee gaan doen. Toch allemaal vreemd hoor. Maar goed, Linda's ex, die kunnen we wel nog net betalen, zie. That's what I want. Het is 5 voor 9. Goedemorgen. need a boy can with me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 I'm not forgiving, love away, but... I want someone to love me, I need someone who needs me. Cause it don't feel like right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love me, oh, heerlijk, dit. that's what I fucker want. <laughs> kom DJ Brahim binnen. Oh, HDC. Jullie kennen elkaar natuurlijk. Ja, ook. wauw. Ik ben helemaal. Uh, uh, Starstruck. Uh, ik, ik kan mijn woorden niet vinden. Heel raar om jou te zien, zeg. Wauw. Ja, dat is positief bedoeld. Ik, dat, uh, ik vind het geweldig als ik haar deze zie, want het lijkt altijd alsof ik haar vorige week nog maar heb gezien. <lacht> ja, het is maffé. Heel maf, oh, hè? Super, Ja, super. We zijn zoveel te weten gekomen. Ze zat, ze zat bijna in de jury van Belgium Talent. Ze gaat sowieso binnenkort in de jury van The Voice zitten op VTM. Allee, het komt allemaal goed. <lacht> Dus dan doet hij hem mee nee. aan de voice, Brahim, en dan draait hij zich om. Voilà. Komt goed, komt voilà. allemaal goed. Het is zo'n kleine uh, idoolreunie. Ja, allemaal Ja, zeg. ja Ik zo heb fijn. nooit meegedaan. Niet. Nu nog nee. Natalia. Nu... Maar jij bent toch Natalia? Nee, nee. ja, je zou perfect Natalia kunnen zijn. Ik ga aan en gaan. Je nu niet, meer, maar bon. Zeg maar, vooral, ja, zometeen ga je nog eens naar de mama. Ja, ik ga mijn mama zien. Waarschijnlijk lekker ontbijtje bij haar. En dan ga ik naar Zaventem. Eh, jongens, toch, om daar dan de, de vliegen naar Turkije ja. weer te nemen. Ja. Ik wens je er heel veel plezier mee. Dus dan ja, allemaal de groeten ik. in Turkije. Ja, doe ik. En als ik nog eens met iets stop, dan bel ik jou. Jazeker. Laat ja. me iets weten. Hè. En, en succes hè, met alles, Peter. Dat komt goed, maar je hebt ook beloofd aan de mensen dat je ooit nog komt optreden in België. Ja, I would love to. Die belofte, yeah. uh, daar moeten we naar yeah. kijken natuurlijk. Ja, Heel veel succes, Dankjewel. En Thank DJ you. Brahim staat ook te kijken. Ja, yeah, Brahim is hier. Sing <laughs> ah. song, veel plezier ermee. Jo. De prachtige Italiaanse reeks My Brilliant Friend is terug. Hey. De vriendschap tussen twee vrouwen... Gevangen tussen uitersten in de woelige jaren zeventig. partiti di sinistra. Non sono più in grado di rispondere alla domanda rivoluzione che Wie gaat weg? Wie blijft achter? Het derde seizoen van My Brilliant Friend vanaf vanavond op Canvas en alle drie de seizoenen op VRT nu. Blijft je moeder maar? Zeveren, Oost-Vlaanderen. Over het feit dat haar huis geen hotel is. Ontdek je nieuwe thuis in je nieuwe buurt op imovlan.be Brahim hey, Nu is het weer helemaal aan jou Laat maar weten met welke song jij heel graag wil kunnen meezingen in het komende uur Stuur maar door in onze M&M app Goedemorgen Ontdek nu de M&M app En neem M&M overal mee Het is 9 uur En hier is Yannick Arts. M&M Nieuws